Ik had iets van, jou ja joh, krijg, krijg de kleren. Ja, dat maakt zelf wel uit. maakt zelf wel uit. <laughs> welkom, dit is de aflevering 43 van de Pillenkast. Dat veel geld, een druk leven en een goede baan geen garanties zijn voor geluk, weet Jeroen uit ervaring. Manische episodes brachten hem langzaam maar zeker tot het besef dat er een ander pad te bewandelen was. Een pad dat leidt naar een gebalanceerd leven. Dit is het verhaal van Jeroen. Jeroen, hartelijk welkom in de studio. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja. Uh, waar gaan we het over hebben vandaag? We gaan het hebben over de bipolaire stoornis. Oh, gezellig. <laughs> <laughs> we gaan het hebben over mijn belevenissen tot herstel. En uh, waar ik nu mee bezig ben is leefstijl en vitaliteit. Aha, dat is, uh, dat is belangrijk. Daar ben ik ook wel mee bezig. Ja. Eigenlijk wel met uh, een beetje verandering van mijn leefstijl. Nou, ja. dat heb ik al een tijdje geleden tijdje gedaan. Maar hoe doe jij dat? Nou, ik heb in uh, sporten bewegen, ja, goed als goed je eten. gaat kijken uh, om daar gelijk maar met de deur in huis te vallen. Ik heb een opleiding gedaan tot leefstijl en vitaliteitscoach. Oh, kijk, en uh, ja, daar is uh, nou goed. Ik kom straks nog verder in het gesprek, nog verder op terug. Maar voor mij geldt dus de Bravo, dat geldt eigenlijk voor iedereen bewegen. Ik wil rookte mee gestopt, uh, alcohol extreem geminderd tot bijna niet voeding heel belangrijk. komen komen straks ook verder op. Ontspannen, mediteren, dat zijn ze. En slaap, niet te vergeten. En dat zegt hij. Dat zijn de bravo's. Ja, bravo's. De S, de S is dan slaap. Oké. Okay. Ja. ja, dat is dat, dat omvat alles wel een beetje. Ja. ja. Hoe ben je daarop gekomen dan? Ook tijdens mijn studie van leefstilstandvrijheidcoach. En, de en, de -coach. en uh, ja, uiteindelijk was wat met letters gekloten kloten. En ja, toen kwam ik daar dus op van, ja, daar gaat het eigenlijk om bravo's. Ja. Nou, maar het is ook niet. Dat heb je vast niet heel je leven al gedaan dan. <laughs> Als je er zo ineens mee bezig bent. Zeer zeker niet. Ik zeg het voorzichtig. Maar... Ja, ja nee, zeer zeker niet. Het was, uh, mijn eerste ontremming was in 1998. Ik werkte toen bij een cacao-fabriek in Bussum. En uh, ik was daar controller. Uh, ik heb economie gestudeerd, maar mijn economie studie niet afgemaakt. Ja, toen toch in die, uh, in die financiële hoek terechtgekomen via. Eerst allerlei baantjes uit zijn En dat was mijn echte. Uh, of eigenlijk mijn tweede serieuze baan. Want ik heb na mijn VWO eerst nog een jaar uh, in de County gewerkt. Maar toen is ze in 1998 bij Benz op terechtgekomen. En uh, samen met een financiële directeur opgetrokken. die er ook net zat. En uh, ja, toen in de zomer uh, budget gemaakt. Het budget mogen presenteren. Mee mogen, mogen gaan naar, naar België, waar uh, het hoofdkantoor zat. En uh, daar was een presentatie van, van mijn baas. En daar uh, zat de hele raad van bestuur van Barry Callebaut. Zat er. En in de raad van bestuur zaten ook twee oud-directeuren van Benzorp. En op een gegeven moment uh, stelde de CEO vraag een vraag. Van, ja, wat is het probleem met, met, uh, met Benzorp? En toen riep ik iets, iets te hard van ja dat zijn de ratio's. En waar ging het om? Wij kochten cacao massa in bij onze uh, moedermaatschappij in Frankrijk. En dat uh, verrekte via de... ...prijs met de Londen cacao termijnmarkt... ...malen ratio. En op een gegeven moment ging die termijnmarkt... ...ging sky high. En, uh, alleen de ratio waarmee de productiekosten... ...van cacao boon tot cacao massa... ...gedekt moesten worden. Ja. Probeer die, te snappen. Ja. <laughs> ik probeer, ik probeer, ik probeer te volgen. Ja. En, uh, nou Waar het om draaide... ...is dat, dat wij veel te veel... ...voor de productiekosten gingen, gingen betalen. Oké. Okay. Nou Dat heb ik aangetoond. We, uh, we hadden een benchmark dus alle fabrieken. Je, je was gewoon eerlijk. Ik, ja, ik ben veel te eerlijk. Ja, <laughs> ja ik hoor het al. Ja, veel te integer ook. Ja, ja, en, ja. Uh, nou, dat, uh, dat heb ik uitgezocht in een vrij korte tijd. En uh, toen de CEO zei: van, ja, tegen uh, ons oud-directeur van Jaxx, uh, hier heeft de Softis. Toen heb ik mijn rapport heb ik aan hem overhandigd. Nou, goed, schrok ze allemaal natuurlijk een Want het ging niet om een paar stuivers, het ging echt om miljoenen gulders nog in die tijd. Een jaarbasis die. Ja, onterecht eigenlijk uh, daar naar Frankrijk werden geschoven. Die bij ons gewoon ja, de, de winstmarge flink onder druk zetten. en uh, Daarnaast uh, waren we ook bezig met een uh, nieuw uh, traject waar ik, waar ik een vrij, vrij stevige rol in had. Dus in die periode, ik werkte nog helemaal uh, het leplaas. Dus, uh, van z'n tot was nou, zeven tot uh, vrij laat in de avond. En uh, ik had daarnaast nog een heel druk sociaal leven. En uh, ja, goed. Een heel druk weekend. Ook weer met veel alcohol. En toen op maandag naar na, na mijn werk toe. Totaal niet uitgerust. En ik had dinsdag een afspraak met de, met de HRM-manager over mijn, mijn contract tot voor controller. En mijn baas is ook inmiddels al weggegaan. Want een nieuwe baas kreeg in België. En een nieuwe collega erbij gekregen. Dus allemaal heel erg onrustig. Mm -hmm. En... Ja, dat leidde uiteindelijk op de, tot de woensdag, tot een tot manie. En uh, toen ben ik nog wel naar mijn werk gegaan. En uh, toen zat daar toevallig ook de arboarts. Maar, maar even, voor, even voor mijn begrip, dat leidde tot een manie. Maar had je dat wel eens eerder meegemaakt? Of was dat gewoon ineens uh, boom? Nee, dat was boom, boom verrassing. Hmm. De eerste keer uh, totaal, ja, gewoon van ja... Gewoon, ja ik was compleet, compleet uitgewoond. Uh, ik had mezelf gewoon zo, zo, zo gepeinigd in, in die tijd. En uh, ja, dus dat leidde... Dus ...tot maanse tot, tot klachten... ...en allerlei dingen die om me, om, om me heen... ...die anders liepen dan dan, dan... ...dan normaal. En mijn waarneming... ...was aangetast. Nou goed, uiteindelijk... ...leidde het dus tot, dus tot het gesprek... ...met die arborarts. Eh, van die arborarts... Ja, Die wilde dat ik opgenomen ben, uh, moest worden. Nou, dat wilde ik zelf niet. Precies van ja, ik ben moe, ik heb een bed nodig. Ja, ja. En, uh, is, uh, die eerste gedachte, van, ik heb het heel druk gehad, stress. Ik uh, ja. moet gewoon uitrusten. Ja. Nou goed, daar dat dat, dacht Arbor, er iets anders over. Ja, daar dacht, daar dacht ze iets anders over. Het is toen uiteindelijk. Uh, hebben ze de politie gebeld? Hebben ze de politie gebeld? Ja. Want je wilde niet meewerken? Nee, want ik wilde niet naar het ziekenhuis. Ja. Dus toen hebben ze mij naar het politiebureau gebracht in Naarden. En. Uh, toen uh, ja, kwam daar ook een, een psychiater om mij te beoordelen. Nou, die leek echt op die tuinkerboten van Provo. <lacht> <lacht> en uh, ja, mijn hele goede collega, collega Stijn, die is toen ook naar het politiekantoorbureau uh, gekomen. En toen dacht ze eerst van dat hij uh, degene was die, die, uh, die man is. Maar goed, ik zat gewoon in een kamertje. En uh, ja, toen ben ik vanuit uiteindelijk met, uh, kreeg een IBS. En ben ik alsnog afgevoerd naar het ziekenhuis in Brakel Naar te gooien. Nou, daar kreeg ik een kamer. Kamer vijf en, uh, en een bed. Maar ja, goed, dan zijn we toen ook begonnen met me medicatie. Uh, met rispedal. En ja, goed, ik herstelde vrij, vrij snel. De uh, IBS was uh, uiteindelijk ja, dat je drie weken in het ziekenhuis met, met opgenomen, uh, moet opgenomen moet zijn. Dus toen ik na drie weken eruit kwam, en ik al met mijn roeiploeg, dat ten ik. En... Uh, ja, toen dacht ik van, nou ik ben wel weer het mannetje. Hm. En uh, nou, het was november 1998, uh, daar uh, spreken niet over. En een paar weken later, uh, uh, een vriendje van mij, uh, die is een toenmalige vriendin, die werkte bij Kyocera in, in, in, in, uh, in Hoofddorp. En die hadden er een, er gingen heel veel Japanners gingen terug naar, naar Japan toe. En die hadden voor mij een gratis BMW. <laughs> gratis. <laughs> Oh jee toch. Ja, maar goed. En... <laughs> ja, ik, ik dacht er komt er ergens een, een, een clue er aan, maar dit is wel uh, allemaal, ze hadden er allemaal heen gekregen. Ja, en, uh, maar goed, hij, hij, hij pikte me toen op op Schiphol, maar goed, was toch weer, weer, weer manisch geworden. En uh, of tenminste, ik was, ja, ik was nog niet naar oude, dus hij herkende me niet. En hij had zelf Japan gestudeerd en daar ook uh, te maken had met, met een Duits meisje wat een manie had gehad. Dus uh, hij wist er wel iets van af, okay. dus, de volgende dag stond hij bij mij op de stoep. Van, ja, dat hij zich zorgen maakte. Hij zei, nou, dat is helemaal niet nodig. Nou goed, uh, toen bleef hij slapen. Uh, de volgende dag een rondje gereden door het gooi. En toen heeft hij me afgezet weer bij, bij het ziekenhuis. Dus toen heb ik de, daar uh, oud en nieuw ge, gevierd. Maar, uh, geen IBS, maar wel ja, nog steeds aan de richtspedal. Nou goed, toen. Uiteindelijk in uh, januari maand naar mijn ouders gegaan. In Drenthe, gewoon naar de rust. En in februari wilde ik weer terug. Nou, toen in februari, toen uh, uh, Stijn, een collega van mij, die was op dat moment bezig met een opleiding aan, aan de VU. En die bleef op donderdagavond met mij slapen. Want hij woonde zelf, zelf in, uh, in Heusden. En uh, ja, goed van Heusden naar Amsterdam was het natuurlijk een stuk lastiger. Dan had ja. ik busmen naar Amsterdam. Nou, goed, s'avonds ook uh, en... Uh, ja, hij weet wat door. Ze dus hebben toen pizza bij me op, op kantoor gegeten. Toen gewoon ik kwam weer slapen. En toen ben ik s'nachts weer uit mijn bed gekomen. En ben ik toch weer naar, naar mijn werk toe gegaan. Midden in de nacht. Midden in de nacht. En uh, ja, ik was gewoon heel erg onrustig. En mijn huis had ze gezegd van ja, als je rust, onrustig wordt, neem dan, dan maar een extra rispedalletje. Ja, goed. Uh, dat extra rispedalletje, dat uh, werd eigenlijk een overdosis. Oh, Jeetje. Ja, uh, ik heb bijna een hele strip weg, weggewerkt. Maar omdat je dacht van, oké, okay, ik neem er wel eentje extra. Ik heb er misschien nog eentje nodig, misschien ja. nog eentje, want het uh, blijft maar. Ja. En toen werd het een overdosis. Ja. je? Nou, toen heeft hij mij, mij uh, uh, ja, Stijn, toch weer de huisarts ingeschakeld. Nou goed, die had geen tijd. Nou, toen uiteindelijk toch naar de crisisdienst uh, gegaan. Ja, dat leidde toen op toen een opname op de paas in, in Hilversum. Hoe wist je dat het een overdosis was eigenlijk? Of wie kwam daarachter? Niemand. Niemand? Ja, want toen ik op de paas kwam in Hilversum, toen hebben ze me aan de, aan de pammetjes gezet. Nou goed, en toen uh, heb ik echt een complete black-out gehad. Uh, ik heb gewoon echt, echt een gat van, van, van ruim een week in mijn geheugen. Dat ik totaal niets meer weet wat ik ja. gedaan heb. Hoe ik geleefd heb. Ik ben in die tijd ben ik van het Hilversum naar Bussum gegaan. Toen nou, ben ik opgevangen op de hoek van, van het werk door, door drie collega's van me. En ik weet niet of ik ben gaan lopen, of ik de bus heb gepakt ah. of de trein. Dat weet Compleet je niet meer. Bizar. Ja, heel bizar. Compleet, compleet uh, down. en uh, nou, Neem, neem rustig een thee hoor, als ja, je wil. Ja. Ja, ja, ja. Want uh, ik zie heel dat thee pakken en dan uh, voel ik de tijd wel even. Ja. Nee, en uh, nou, goed, toen daar opgenomen geweest. Nou, het was rondom mijn, mijn verjaardag. Uh, geen, geen IBS uh, gehad. Dus toen, nou, op een gegeven moment kwam mijn vader me ophalen... Voor, voor een weekend. En mijn vader compleet uitgescholden. En wat, ja, de omgeving die leek op, uh, was uh, van, van die noodlokalen, noodbrakken. En die leek op mijn middelbare school. En ik heb een vrij traumatische periode gehad op mijn middelbare school. Mijn vader gaf zelf les chemistiek op diezelfde school. Dus ik hoefde thuis mijn onvoldoende niet te vertellen. Mm. Want die uh, had hij al in de leraarkamer gehoord. Yeah. en uh... Maar goed, toen uh, terug naar Bustum. En. Uh... Ik had de medicijnen meegekregen met, met een papiertje bij van wanneer wat moest opnemen. Nou, ik heb dat papiertje bekeken en ik dacht van, nou, daar komt helemaal geen, geen reet van. <laughs> en uh, toen heb ik gewoon, gewoon ja, van een op ander moment ben ik gestopt met, met, met, met al, die, al die medicatie. Ook in een soort manische bui? Dan maar niks. Uh, ja, ik, ik was toen niet, ja, ik was toen, wat ik net zei, van ik, ik, was, ik had gewoon een complete blackout. Ja. Yeah. En ik... Ja, het was eigenlijk natuurlijk een stuk onverantwoord dat ik in mijn eentje in mijn appartementje zat, in bussen, Dat er verder niemand bij was. Zonder medicatie. Ja, of Ik had uh, wel Ge besloten wel het me niet meer te nemen. Ja, ik ja. zo van een man een allemaal met zo flikker me op met die rotzooi. Ja. Dat is best link. Ja. Als je dan in je eentje op je kamertje zit. Ja, ja, ja, ja, ja goed. En, uh, ja, toen Nou, uh, toen, ja, dat gedaan. En. Uh, we zouden met een hele grote groep gaan skiën in maart in, uh, in Leddes nou, Ik heb zelf, uh, voordat ik bij, bij, bij op zat, en ben ik, heb ik gewerkt voor een reisorganisatie in Frankrijk. En, uh, een Nederlandse reisorganisatie met de, daarnaast Kroeg in Frankrijk. Dus ik wist uh, wel het een en ander van, van, van natuurlijk van, van, van, van windsport af. En uh, nou goed, anderhalf is windsport geregeld en we zijn toen naar. Uh, maart ben ik samen met iemand meegereden in Frankrijk, naar Leidenzalp. Uh, vrijdagavond weg, nacht doorrijden. Ook uh, heel goed als je uh, nog niet volledig hersteld bent. Ja, dat zijn allemaal een hele goede dingen dit. Ja. En uh, toen kwamen we in, in Frankrijk aan in Boerx en Maurice. En uh, het sneeuwde en het was midden, uh, of ja, gewoon midden in de nacht. Weet je, of twee, drie was het. Uh, ja, toen hadden we iets van, ja goed, uh, met name het laatste stuk van Boerx en Maurice naar... Uh, de zalp betekende eigenlijk dat we sneeuwketting moesten aangeleggen midden nou, mm -hmm. Ja, ik wist dat daar in Boekse en Maurice een kroeg was die om vijf uur s ochtends open ging. Ik zei van, ja, ik nu... Kun... <laughs> <laughs> dus we kunnen beter even hier uh, wachten. Ja. Uh, zet de auto aan de kant. We hebben uh, warme jassen bij ons. We hebben kleerbuns. Kleer, dus bevriezen gaan we niet. En ik wil beter dan, uh, dan daarna je in die kroeg zitten. En dan om, uh, ja, daarna, 18, ja. om 18 doorgaan. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Nou, dus toen kwamen we in Frankrijk aan. Nou, uh, wij hadden zelf bij de organisatie waar ik werkte niet in het pakket zitten toen ik daar werkte. Dus later zijn ze er wel naartoe gegaan. En toen kwamen we eraan. Nou goed, uh, sneeuwen en donker en mistig. En, uh, ja, goed, denk ik voel me ja, niet zo heel erg gelijk, als je van, ja, Ik heb, ga nu niet skiën, uh, ik moet tot rust komen. Dus ik ben, Afgesproken in een kroeg. Want ja, je kan pas nu kijkt, van de middag kan je naar die appartement in. Nou, was je moe ook? Of, of was dat gewoon een, een rationele keuze van ik moet eigenlijk wel een beetje rustig aan doen. Nou, het is mij een rationele keuze. Eigenlijk ja. doe ik altijd als ik naar ga, ga skiën. Uh, als ik naar, naar de windsport ga, dan is niet niets van aankomen. En uit de auto gelijk. Je Meteen skiën. Okay. Meteen skiën. De, uh, altijd doe, even eerst even, even landen. Ja, ja. ja acclimatiseren, et cetera, et cetera. Nou, toen uiteindelijk uh, zijn, we, zijn we. Ja, uh, nou goed, iedereen was er. Die zijn wel allemaal gaan skiën. Uh, S'avonds, appartement ingegaan. In, in, in en uh, ja, gewoon maar met, uh, met een kleine twintig man. Allemaal haantjes, want het waren allemaal bondscheidsrechters. Het <lacht> is uh, dus een enorme drukte. Nou goed, de vol uh, ja, geslapen. Uh, nou, en de volgende ochtend. Uh, strakblauwe hemel. Echt mooier dan, dan, dan dat kan je hebben. Vestpak sneeuw. Nou, ik was een heel in de. Uh, yeah, ja, yeah, Euforisch. Yep. Uh, dat is ook iets wat terugkomt bij mij. Als ik ga ontregenen. Uh, dat ik heel erg euforisch ben geweest. Ja, dat is ook een bekende. Dat ken ik wel. En. Uh, als, da en als dan het weer ook nog eens mee zit. Dat ja, het versterkt ja, ja. En, alleen maar. Uh, ja, ja. En, en, en, en geweldig sneeuw. En, ja. En, ja, natuurlijk ook van de periode dat je. Dat je dat je. een druk hebt gehad. Ik was voor de, Vorige zomer was ik ook niet, niet naar het huwelijk van mijn, van mijn neef geweest in Zuid-Afrika. Ik had alleen maar doorgewerkt, gewerkt, gewerkt, gewerkt. Dus ja, ik had iets van ja, hier heb ik recht op. Ja. <laughs> ja, en het mooie is ook dat die, lucht, die blauwe lucht is dan ook gewoon nog veel mooier als je jezelf ja, voelt. Ja, ja, ja. ja het, was gewoon, het was gewoon zo geweldig. Ja. Het is, uh, ontbeten, nou gewoon spullen aangedaan. Nou, naar na de lift toe. Nou, het was natuurlijk heel erg pff, druk. En dus er zat een vrouwtje in zo'n zo zo controlehokje, ze een doucheman. <lacht> <laughs> de, ik had iets van: ja, joh, krijg, krijg je de kleren? Ja, ik, dat ik maak zelf wel uit. Het maak zelf wel uit. uit. <laughs> ik ga lekker skiën. <laughs> en, uh, nou, toen, uh, uh, ja, toen uiteindelijk uh, de, ja, gaan skiën samen met. met toen uh, zijn we uiteindelijk wel uit een groepjes. Uh, ja, goed, ik kan natuurlijk... Uh... Ja, dat is al, ja, dus altijd hè. heeft ja. elkaar een beetje op de berg. Zie elkaar beneden weer. Ja, en uh, ja, goed, ik kon, uh, kon natuurlijk heel goed skiën... vanwege het feit dat ik natuurlijk, uh, drie jaar in de Alp had gezeten. Uh, ja, goed, en toen samen met een vriend van mij... Uh, die ook met tandas is. Uh, en, en zijn vrouw die ook met tandas is. Uh, <laughs> toen zijn we aan, aan uh, ja, gaan skiën. En je hebt in dus de Alp, Alp, heb je een kletser... En bovenaan die kletsen, dan kan je naar beneden naar uh, La Graaf, en dat is het grootste off-piste ge gebied van, uh, van Europa. Ja, ja. Is dat bij Tienje? Nee, denk dol Oh, oké. Okay. Ja. Ah. Dus... ja, dat ken ik dan toevallig. Ja. Uh. ja, het is net een dal Het is uh, als je van, uh, bij Knobelen de berg in gaat. Uh, ja, okay. En uh, wij naar boven toe. Nou, op een gegeven moment, uh, de vrouw van mijn tante kon ons ook, ook niet meer bijhouden. Dus toen samen met mijn tanden, had ze uh, naar boven toe. Daar. Uh, uh, ja, toen hebben we een restaurantje even wat genomen. Toen zijn we in, in, in dat Ofpiestergebied ingedoken naar beneden toe. Ja, een versste deel natuurlijk. Ja, mooi kan het niet. Nee, top. En, uh, Ja, dus toen we beneden kwamen, toen uh, uh, ja, toen was, het, uh, was het... Op de verjaardag van mijn moeder was het, gebeurde dit, 9 maart. En uh, ja, euforig natuurlijk, uitgerust, maar we konden niet meer terug... Dus we hadden een taxi nodig. Dus bij het hotel zijn we, zijn we toen... We uh, naar binnen gegaan en hebben we een taxi geregeld. Nou, de taxi weer terug naar, naar Leudezalp. De chauffeur die reed echt als een krant. <lacht> ja. Uh, maar goed, uh, ik wist precies waar we moesten zijn op een of andere manier. We zijn daar gewoon rechtstreeks naartoe gereden. En uh, ja, toen s'avonds uh, gegeten kwam een Spakket, kwam er uit, eruit. Nou, toen, Tijdens slapen schijn ik opgestaan te zijn geweest. Dus de volgende dag ja, waren mensen toch wel bezorgd. Uh, je bent uit bed ook weer gegaan? Ja. Snaps, midden in, weet ja. Niet meer, je midden en ah, okay. Nee, dat weet ik ook niet meer. Nou, goed, toen, uh, toen zijn we, uh, zijn we, zijn we ja, vier gaan skiën. En dus, tussen de middag uh, zijn, zijn we met de groep. En toen was het van, ja, ga toch niet zo roetje doen, We gaan toch een dokter erbij halen. Nou, pff, een dokter erbij gehaald. dokter Jolie, ook goed. <lacht> <laughs> Mooi naam. Ja, ja, weer een mooie naam. Het, is, het bestaat met mijn, mijn vrouw ook voor een heel groot deel uit mooie namen. <laughs> en uh, nou, toen de dokter Jolie erbij en uh, zijn vrouw was. Dat <laughs> dat verzin je toch ook niet? Hè? Nee, nee. <laughs> Zo zijn vrouw uh, was toevallig ook weer psychiater. Verzin je dat ook, ook niet? Nee. Dus nou, goed. Toen hebben ze me uh, hal kool in ingegooid. Nou, zodat je dat doet. Dan. <laughs> <laughs> Bruist dat de alle kanten op? en nou goed die raakte er helemaal van, van helemaal weg en nou toen hebben ze uiteindelijk erop besloten om het te laten opnemen in Frankrijk in Frankrijk lekker ja en uh, van de duselp naar naar Grenoble naar het ziekenhuis het CHU nou dus Nederland was dat vroeger een politieke partij <laughs> <laughs> en uh, uh, ...daar nou, in, in een gesloten kamertje geen, geen ramen opgesloten. Op, op, op en, en toch met mijn een bed uitgekomen. Nou, daar hebben ze een andere, een andere kamer gepakt. hebben ze mij op een bed gelegd. en hebben ze mij aan het bed vastgeketen oh. En uh, de volgende ochtend kwam er een arts en, en, en, en een aantal verpleegsters... ...kwamen erbij en, uh, met, met medicijnen. Met uh, ja, in de zee. alles in Holland. ik had wel mijn medicijnen die, die ik gebruikte... ...had ik wel allemaal meegenomen naar Frankrijk voor ja in het geval dat ja. en uh, nou volgens een, uh, een spuit in mijn poot en toen was ik weer weg en uh, ja toen werd ik een of dat één of twee of drie dagen later is geweest weet ik niet meer ik denk dat het een dag later is geweest werd ik wakker in een in psychiatrisch ziekenhuis 100 150 kilometer verderop Jezus. Uh, een mooi landgoed <laughs> met, met, met, met gebouwen en dergelijke en uh, nou, dat was precies in de week maart dat uh, Marco Bogen, Parijs won, Dus ik heb heel veel tv gekeken. Eh, vergeet je het natuurlijk ook nooit, nee, nooit nee, meer? Van, van die momenten die je nooit meer vergeet. Nee. Nou, toen uiteindelijk uh, ja, contact gehad met mijn ouders. En uh, ja, toen uh, ANWB erbij. Om mij te repatriëren. Nou, dus die kwamen toen uh, eerst eerste dag om kennis te maken en om dingen te regelen. Nou, toen de volgende dag zijn we naar Lyon gegaan. En zijn we daar van Lyon zijn we naar Amsterdam gevlogen. Met de KLM. En uh, toen was het voor mij van, ja, goed, het waren eigenlijk een aantal opties. Uh, uh, de eerste optie was dat ik weer opgenomen zou worden in, in, in zonder schild. Nou, daar hebben wij, van, van mijn oma heeft er ooit, ooit, ooit gezeten en mijn vader heeft er hele slechte herinneringen aan. Dus die wilde echt per se niet dat ik daar naartoe ging. Ja, en, ik had zoiets van, nou jongens, breng me naar mijn ouders in Vledder, vind ik prima. Dus kijk, dat ze had gezegd dat ik naar Bussen wilde. Ja, dan was het enkeltje, enkeltje zonneschild geweest. Ja. Dus wij van Amsterdam uh, naar Vledder in Drenthe. In een dikke taxi, een dikke BMW. En, of met Mercedes was het. En uh, onderweg was er op het nieuws dat er een cacao-bonenbrand uh, was in Zaandam. In nou, ah. Mijn hele, hele episode was natuurlijk gestart met die ja. stomme cacao-bonen. <laughs> <ja. laughs> Uh, ja en uh, ja toen ja kwamen we in fladder kwamen kwamen aan en uh wat gekke. Nou, sorry dat je ja. ontbreekt, maar wat gek dat je dat dan dat je dat dan hoort en dat dat is meteen een link is naar ja, dat heeft het als... heel bizar. Ja, dat gaan we zo meteen nog over, over hebben. Het heeft te maken met synchro synchronic synchroniciteit. Ja, ja, ja. dat le leuke moeilijke woord. Ja. Dat alles een beetje met elkaar verbonden is. Dat dat ja, is het dat, een beetje, dat, toch? Ja, ja, ja. Goed, ik heb straks nog, nog, nog, nog een aantal, okay, okay. aantal aantal dingen. Ik vind ja. dat al heel wat. Ja. <laughs> Maar goed, toen kwam ik in Fledder aan en ben, ja, toen ben ik uh, ja, toch weer aan de rispedal, huisarts erbij. En uh, ik werd weer onrustig, kon weer niet stil zitten, ik begon weer te lopen rond de tafel en dergelijke. En ik had zoiets van, ja, we moeten, we moeten gewoon mee stoppen, dit, dit is echt, echt gewoon uh, Ja, ik wil gaan kijken hoe ik ook kan even zonder medicijnen. Dus weer met mijn moeder een wandeling gemaakt met honden en voor de brandweergarage in Fledder besluiten over, ja, ik stop er even met die pillenman. Ja. Want, uh, Snapte ze dat ook? Ja, mijn moeder die, die had hartproblemen, Maar die had ook heel erg last van de medicatie. Die halveerde altijd de medicatie. Oh, dus die snapte dat heel goed. Ja, ja, mijn vader niet. Mijn vader had iets van, ja, als je pillen hebt, moet je ze nemen. Maar mijn moeder, die snapte dat, dat, uh, ja, dat best wel. En toen ging ik dus uh, ja, gestopt naar mij uh, weer aan het, aan het werken gegaan. En uh, heel voorzichtig. En het ging steeds beter. En, uh, ja, mijn carrière natuurlijk bij Barry Callebaut was natuurlijk einde-einde uh, verhaal. Dus toen ben ik gaan solliciteren en uiteindelijk bij Pathé terechtkomen. Nou, dat ging ook allemaal prima. En uh, tot 2008, dus ruim, of bijna, ruim negen jaar later, bijna tien, ging het weer mis. Weer op mijn werk. Weer iets boven tafel gehaald wat men niet wilde zien. Uh, Hetzelfde zo. situatie een beetje. Ja, gewoon... Eigenlijk, eigenlijk, ja, exact dezelfde situatie. Eigenlijk exact dezelfde <laughs> situatie. Want het ging natuurlijk ook weer, ook weer een, een nacht doortrekken... Ja. Om, om mijn werk. Uh, want ik had bij, bij het afsluiten van... Van, van, ja, van het jaar had ik... Uh, mijn controle was toen mijn vakantie... was toen daar financieel directeur. En uh, ja, die had mij gewoon niet, niet uh, volledig ingewicht. Dus toen ik zelf de cijfers ging maken... kwam ik uh, achter een aantal dingen van... Ja, uh, oh, dit uh, klopt allemaal niet... Mm. Dus in plaats van een klein, klein positief resultaat, ja toen Jeroen met de, met de stof kwam door de boekhouding heen ging, toen kwam dat 20 miljoen negatief uit. Oei. En uh, ja, goed. Mijn, dat is ook mijn... geen klein verschil. Nee. <laughs> dus daar uh, word je ook iets. We spreken dan in die tijd natuurlijk alweer over euro's. Dus dat is, uh, ja... Uh, ja, het was van, ja, wie ga ik dat melden? Uh, want ja, in, in opdracht van, van, van die directie, waren een aantal financiële mal malversaties... Uh, Gepleegd. Dus dan uh, ah. had ik iets van, nou goed, daar moet ik eens dus omheen. Dus ik heb toen direct aan het hoofdkantoor in, in, in Engeland gemeld. En uh, met, met een mail. Ja, goed, toen, uh, kreeg als, als beloning kreeg ik uh, dat ze een internal audit uh, gingen doen. Nou, dat wilden ze gaan doen Ja, net in de week uh, voordat ik ging trouwen. Dus, <laughs> dus het, speelde, het speelde allemaal, ja, gewoon in een week voor, voor half oktober 2008 af. En... Uh, ja, goed, kan natuurlijk een nacht doorgetrokken, ook vooruit nou. Maar Heel even, even pauze. Want dan word ik heel eventjes. Moet ik moet toch even weten. Ik wil sowieso even weten hoe het voor, Maar dat mag ik straks vertellen. Hoe het voelde toen je voor het eerst manisch werd. Want dat is. Je hebt het nu helemaal verteld, maar ik ben daar toch heel benieuwd naar. Als je dan al die dingen meemaakt. Hoe ervaar je dat dan zelf? Want je hebt dat nog nooit eerder meegemaakt. Maar dat mag je zo vertellen. Maar mijn andere punt is dat dit is nu de tweede keer is. Vond je toen niet een beetje aankomen? Dacht je niet van. Hé, hey, dit lijkt een beetje op wat ik al eens eerder heb meegemaakt? Of gaat dat dan gewoon zo langs je heen, omdat je zo gefocust bent op waar je op dat moment mee bezig bent? Ja, je staat strak onder de stress. Ja. Dus, uh, dus er ging niet een lampje branden van, oh, dit heb ik al eens een keer eerder meegemaakt. Nee, wat, wat ja, wel toen, toen, toen, toen het een stap te ver was. Ja, toen het te laat was. Toen het te laat was. <laughs> ja. Toen was van, oh, nou, uh, ja, jodizo, daar gaan we. Ja. Uh, wat? Maar die stress en dat, dat niet slapen en zo... dat was niet meteen dat je dacht... oh, wacht even. Nee, want het, waar het om draaide... was mijn verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, ja, dat, dat, had, dat, dat nam de overhand. Ja. Zo van ja, uh, dit moet gebeuren... en uh, zo snel mogelijk... en uh, dan kunnen we, kunnen we verder. Ja, snap ik ook wel. Ja. En... Het gaat ook niet om peanuts namelijk. Nee, dus dat... dat, ja, dus dat, dat, dat, dat speelde, speelde in die tijd. En ja, goed, nou, ziek geworden... Uh, dinsdag toch even opgenomen geweest in de Rembrandthof in, uh, in, in Hilversum. Daar is een medicatie aangezet. Nou, voordat ik wist dat dus ik het voorbetaald van die sleercel. <lacht> en uh, ja, dus toen was het. Uh, en hoe kwam dat dan? Omdat je ook uh, door de weerstand. Uh, uh, nee, nee, nee. Door, door, door de pammetjes. Oh, door de pammetjes. Ja, hmm. dat is. Uh, uh, kijk, wat er bij mij speelt is... Uh, ik heb een dop dopamine-sensitiviteitssyndroom. Ah. Dus dopamine is bij mij gewoon, gewoon de grote, grote oorzaak uh, van mijn onderregeling. Hm. Goed, maar daar ben, ben ik pas veel later achtergekomen. Dus terug naar, naar 2008. Ja, ja. ja. Uh, ja huwelijk moeten uitstellen. Want ja, goed, ik was uh, compleet weggekwijd. En... Uh, uh, ja, toen thuis komen te zitten, ik had een jaarcontract. Nou goed, uh, in november ik, uh, kreeg de dat ik de uh, mededeling dat mijn jaarcontract niet verlengd werd. Ja, ook niet zo heel erg verrassend. Ze hadden me alleen net daarvoor wel een flinke slaasvroon toegezicht. Dus daar heb ik toen nog even wel werk van gemaakt om die binnen te, ha te halen. <laughs> ja. Dus dat is me ook wel gelukt. En je vrouw, heeft iedereen, want als je gaat trouwen en je zegt, uh, oh het gaat trouwens, uh, <laughs> dat moeten we even uitstellen. <laughs> Was dat voor haar in de. Nee, ik, ik was dat, ik, dat is voor mij besloten. Door, door, door, okay, door haar. Ja, ja. Uh, mijn vader, mijn moeder leefde uh, toen al niet meer. En, en haar ouders. En de ja, artsen, zo van ja, goed. Uh, Het gaat niet nu. Dat gaat niet nu. Hij, nee. weet, hij weet niet eens wat hij doet en wat hij zegt. Dus. Uh, kijk, en ik had mijn vrouw toen wij elkaar leren kennen en dergelijke. Uh, in 27, wel mijn hele episode die ik net heb beschreven, verteld. Van ja, wat er met mij gebeurd was. En. Maar goed, ja, toch toen de keuze gemaakt om uh, toch met, mij, met mij verder te gaan en het uh, huurbootje te tappen. Zo van ja, goed, nou, één keer is, ja, uh, zowat twee keer nou ja, prima. Ja, niet weten natuurlijk wat de toekomst zou gaan brengen. Ja. Nou, toen uh, uiteindelijk thuis kwam te zitten en uh, sept uh, september 2009 weer een nieuwe baan gevonden in, in Hilversum bij, bij Dutchview. Het houdige NEP, dus een bedrijf wat uh, televisieproducenten uh, faciliteert... met camera's en studio's. Nou, daar... Uh, ja, ook weer ja, lekker aan de slag, maar daar speelde gewoon ook weer het een en ander. Uh, ik moest daar een administratie gaan, uh, gaan centraliseren van drie verschillende bedrijven. Uh, en het kleinste bedrijf werkte zwaar tegen. Uh, tussen de financiële directeur en de directeur van, van, die, van, die, van die dochteronderneming... bood het al totaal niet... En uh, ja, ik had toch wel steeds een ongemak gevoel. Weet je, dat, dat, dat uh, last op mijn slokdarm en toch wel, wel, wel wat, wat, wat, wat, wat hyper de hele tijd. Ja, totdat het dus in februari 2010 uh, weer mis, uh, misging. En uh, uh, thuis kwam te zitten en uh, ja, ook weer, weer de weg kwijt, weer opgenomen geweest. Uh, in die tijd daar de Olympische spelen in Vancouver in Canada. Nou, goed. Weer te ver gekeken. Weer te ver gekeken, natuurlijk. Eerst op 14 februari 2010 naar, naar, naar de vijf kilometer van zijn kamer gingen. <laughs> en die was helemaal, helemaal eufor. Nou, toen bij mij ging het steeds slechter en steeds slechter, dat ik ook wegzakte. Ja, toen eind februari 2010 wist ik ook niet meer hoe we wat. En ik heb dus zowel die 10 kilometer race van, van zijn kamer zitten, zitten kijken. Maar ik kan me dat niet herinneren. Maar dat wou ik net vragen. Want heb je dat, heb je, wat voor herinnering heb je eraan? Was het een fijne tijd? Of was het er gewoon een, een super chaotische tijd? Chaotisch. Ja, zo beschrijf je het ook ja, wel. Ja. Chaotisch. Hè? Ja, gewoon weer dat je dingen niet vastlegt. Vanwege de, de hele fijne pam. Ja. Dat is zo'n wondermiddel om, om, je, om je geheugen uit te schakelen. <laughs> hmm. En... Uh, nou, toen uiteindelijk uh, ja, toch uh, ingesteld op lithium. En uh, oh. ja. uh, want, ja, dat, uh, al in 2008 hadden ze de diagnose bipolaire stoornis ge, uh, erop Ik kan zeggen, wanneer komt die? Maar die hadden ze al toen gesteld? Ja, ter, okay. gelijk bij mijn tweede episode is die toen gesteld. Okay. Zo van de eerste episode was van, ja, een ma eenmalige manier kan gebeuren. Ja. ja. En de tweede is van ja, dat is een, her een herhaling van zetten. Nou, en daar gaan we de DSM bij pakken. Ja. En... krijg je een stempel? Geen stempel. stempel, ja, dan werkt dat. Ja. ja, heb je ook last van depressieve periodes dan ook gehad ook in die periode? Over uh, dat nooit. nooit, nooit, nooit pas, Krijn. pas nee. Het is mij altijd even voor, uh, psychotisch uh, geweest. Hm. En uh, ik heb wel één... ja, ik, kan, ik, zo, zo. ik heb wel iets aan depressiviteit wel meegemaakt hoor, maar dat had uh, andere oorzaken. Oké. Okay. Uh, ik wil niet zeggen, prijs is over gelukkig, want het is allemaal vervelend. <laughs> Ook die ontregelingen die chaos is, is super vervelend. Ja, ja, ja. Goed, maar goed. Uh, nou, toen 2010 uh, thuis komen te zitten, waren in 2009 alsnog getrouwd tussen, tussen de hm. bedrijven door. Gelukkig. Een jaar later. En uh, ja, 2010 uh, weer thuis komen te zitten. Nou, toen... Uh, uh, zoon van 2010... vader geworden van dochter... Nou, ik wilde mm. toen eigenlijk gewoon... ...liefst vier dagen in de week werken... ...dat ik een dag voor mijn, voor mijn dochter kan, kan, uh, zou kunnen zorgen... ...maar uh, ik zat ja, in, in, in toch in een hoger segment... ...van het bedrijfsleven... ...als financieel manager, financieel directeur. Ja, dan ga je niet een uh, part-time baantje vinden. Nee, dat nee. gaat niet lukken. Nee. En uh, het was ook niet zo van... ...dat ik dan zei van nou, dan ga ik toch maar 40 uur werken... ...en dan uh, gaan we na een jaar gaan we zeggen... Van, ...ik wil een dag minder had ik eigenlijk had moeten doen in die periode, achteraf gezien, maar goed, dat, uh, niet gedaan. Ja, denk je dat? Want had je dat dan wel volgehouden, denk je? Ja, dat weet ik niet. Je zegt het heel makkelijk, zo van, nou ja, dat had ik eigenlijk moeten doen. Maar het is natuurlijk niet voor niks dat je dat niet hebt gedaan. Het is wel pittig, 40 uur in de week werken, als je ook nog dit soort dingen voor je kiezen krijgt af en toe. Ja, maar goed, dat was een... Uh, ik, ja, ik kijk natuurlijk zo van, ja goed, ik weet wel waardoor ik ontregel. Wat er, wat er speelt. Dus ja, goed. Maar je weet nooit of er weer ergens in het eind van het jaar een leuk boek opduikt uh, waar, waar je nog geen rekening mee gehouden had. Ja, nee, goed, dan geef je geen idee, of nee. <laughs> nee, maar goed, dus ik wilde gewoon, gewoon heel graag, graag vier dagen in week werken. Dus ik heb me gewoon best wel hard hier En uh, ja, totdat ik in, uh, in uh, ja, na ruim een jaar met Thomas Kinder naar het UV ben gegaan. Van ja, hallo jongens, die zit al een jaar thuis. Uh, kunnen we me ergens nog, nog bij helpen. Uh, ik uh, vang ja, van, van mijn uitkering. Maar voor de rest, uh, ja, jullie controleren mij niet. Uh, of wel voldoende solliciteren. Et cetera, ja. et cetera, et cetera, Nou goed, dat... Toen uh, hebben ze me... Dat was eigenlijk dus een soort vraag om hulp ook. Ja, zeker. Ze ja. van, help me gewoon. Ik ja. zit al een jaar uit. Ja, dat was gewoon... gewoon, gewoon, gewoon ja, hoe gaan we verder? Dit, dit kan niet zo, zo duren. Nee. En, uh, nou goed, toen... Uh, in, in contact gekomen met... Uh, met een bedrijfje, dat heette New um, Die zouden mij gaan, gaan begeleiden naar reintegratie. Maar goed... Uh, uh, ik was in die tijd ook heel druk met, met, met een hobby van mij. Ik, uh, ik heb gefloten, jarenlang gefloten voor de Hockeybond. Wat ik net over vertelde met die bondsreis dus. Ja, dat is het. En... Uh, ja toen uh, uh, ik vloot toen uh, op het een hoogste niveau uh, van Nederland en, uh, uh, en toen had ik iets van ja dat dat dat dat met videoanalyse dat vind ik wel echt super interessant ja, ja. en dat, het is bij de hockeybronnen hè een beetje ja de ja. die technische mogelijkheden om dat een beetje ja dat is ja dat van Heumer uh, is daar natuurlijk een, een enorm voortrekker van geweest uh, ik heb in die tijd ook een mail naar Gijs gestuurd... van Gijs, uh, dit is mijn plan. En toen zei hij van ja... jongen, dat is uh, gaande ga slag. Want uh, eigenlijk alle faciliteiten ligt liggen al, liggen al bij de Hockeybond. Alleen ja, men, men doet er niks mee. Hmm. Nou, toen... Uh, ja, toch uh, wat dingen uitgezocht. Gewoon lekker op ook om een... Om een uh, op een, uh, om een kantoortje thuis. Uh, laptopje erbij. Uh, PC'tje erbij. Uh, dingen uitgezocht. Uh, zo en ja, zo, zo moet het... Uh, ...plannetje geschreven. En... Uh, ...nou goed, daar was ik echt iets van... ...ja goed... ...doen uh, gaan ze met, met de hoogheer in, in, in gesprek... ...van uh, hoe we dit verder aan gaan vliegen. En... Uh, ...alleen ja, goed toen... Uh, ...toen was het... Uh, ...3 december 2011... ...en uh, ik was... Uh, inmiddels ook weer, weer medicijnvrij... ...in die periode. En... Uh, uh, en uh, trouwens in de Klaas bij mijn schoonouders. En uh, met name mijn schoonzus zus en mijn zwager waren veel tegen ons huwelijk. En, oh. uh, ik had haar toen, uh, toen ik mijn, mijn, mijn ex-vrouw, want we zijn gescheiden, uh, vertelde van, me, van mijn episode uit 1998, dus toen had ze van: uh, Oh, dit is gevaarlijk. En ze was zelf arts, maar ze, iemand ing, ingeschakeld of minstens de vraag gesteld. En uh, zo van, ja, Jeroen is schizofreen. Uh, terwijl zijn huisarts nu huisarts is en er zo uit de blind zo'n diagnose heeft gesteld. Mm. Heel fijn. Ook apart. Uh, ja. ja, en ook heel fijn omdat dat dan in je schoonfamilie dat ja. enorm veel trammelantes te stoppen dus Ja, goed. en Ik stond in die tijd, die, zeker in, toen in december, stond ik ook weer vrij, vrij strak met mijn hooggevoeligheid. En... Uh, maar goed, daar uh, sint de gevierd... toch de volgende dag slecht geslapen... tegen mijn vrouw gezegd van ja... misschien dat toch, ik toch wat medicatie moet nemen. Nou, dat was toen de glijdende schaal. Dat, uh... Het gebeurt maar het elke keer in december... als ik het zo hoor een beetje. Of, ja. uh, jij, jij weet de data beter dan ik, dat hoor ik al. Want je, ja, nee, je weet nee, ze nee, allemaal exact. Ja. Maar... Ja, jij, hebt, jij hebt gelijk hoor. Dat is, uh, in mijn eerste episodes waren allemaal... Om, uh, allemaal november, de, december. Uh, ja, eind van het jaar een beetje. Eind van het jaar... Uh, en of dat, dat, dat heeft er waarschijnlijk niet helemaal. Het is gewoon puur toeval. Ja, omdat die boek nou, eenmaal aan het eind van het jaar uh, opgemaakt moet worden. Ja, goed. Ja, in, en, in dit geval. Ja en, en, ja, en Sinterklaas is ook niet... ja, ja, het, is ook, ja het is ook een vaste datum. Het dat is ook een vaste datum, uh, ja. en, uh, Nou, goed, toen uh, toch een medicatie. Nou, goed, dan heb ik thuis gezeten. En, uh, het ging steeds slechter, slechter, slechter. Nou, goed, uiteindelijk ook onrustig slapen... En Derek En mijn vrouw, die, die trok toen, toen niet meer. En uh, toen toch weer naar mijn vader toe gegaan En daar ben ik een paar dagen geweest. Nou, toen ging het, ja, dat ging ook allemaal niet. En uh, toen half december teruggekomen in Bussen Ja, toen Tom besloot om op te, opgenomen te worden. Vrijwillig. Hm. En uh, ja, goed, dat was toen... Uh, ja, was, die opname die heeft zeven maanden geduurd. Zeven maanden? Ja. Holy moly. ja. En uh, de eerste dikke maand van, van, van half december tot half januari, daar weet ik ook weer niks van. Nou goed, als je dan terug gaat kijken naar de medicatie die ik stikte. Ja. Dat uh, kwam dus uh, door meek. Ja. Dan raad je het al, daar zat weer, ja. Laurens zat Pam uh, zat er weer bij. Lekker dan. Ja, en uh, nou, we hebben toen echt, echt in die periode van die zeven maanden, we, heb ik echt, echt de complete apotheek voor, voorbij gekomen <laughs> aan... Aan medicatie. Ja, dit werkt. Dat werkt. Ja, ja, dit, ja. dit, dit gaan, we ja, gaan we dit proberen? Ja. Gaan we dat proberen? Nou joh, echt, echt om, om er helemaal gek van te worden. En uh, uh, in maart 2012, zegt op bij uh, Jim Vos. Want ja, goed, die kwam uit Maastricht. En alles wat uit Maastricht komt, ik heb zelf in Maastricht gestudeerd, is dus goed. <laughs> <laughs> en ja, goed. Uh, uh, ja, goed, dat is hem gewoon bekend psychiater maar gewoon ja, niet gespecialiseerd in de stoornis stoornissen. Maar wel... Daar had de, een goed gevoel bij. Ja, hij, wat, wat hij toen tijdens het gesprek vertelde, dat hij wel bekend was met de bipolaire stoornissen, omdat familieleden van hem dat hadden. En ja, goed, toen heeft hij mij weer uh, als advies, gaf hij mee, van 200 milligram circuel en 300 milligram circoil. Ja, dat uh, deed ook helemaal niks. Hm. Uh, dat deed helemaal niks? Nee. Ja. Oh. Nee, Dat, dat veranderde echt mijn situatie niet. Hm. Dus dat er ook weer af. Nou, toen hebben ze vanuit het ziekenhuis van te gooien, hebben ze eens contact gezocht met Ralf Koepka. Ah, daar is hij weer. Daar is hij weer. <laughs> <laughs> oh, die man die heeft ook wat gedaan tegen zijn leven. Oh, nee, ja, goed. Ben, die man ben ik, daar ja, kom ik zo meteen nog op terug. Ik heb bij hem twee in je gehad, maar dit, dit, dit was dus de eerste in 2012. Wil je, je zeggen dat je hem dankbaar was of juist niet? Jawel. Oh, wel. Ja, oké. Okay. Ja, ja. De meeste, meeste mensen hebben die ervaring. <laughs> ik weet niet wat voor wonder dokter het is, maar... Ja, goed, hij heeft gewoon heel veel kennis over de stoornis. Dat is het denk ik. En daar vind je niet zo leraar. En wat hij bij mij heel goed heeft gedaan, gedaan heeft om mij niet vol te voelen met medicatie. Maar van, ja, Luisteren naar hem. Luisteren naar me. Ja. Uiteindelijk... ja, de. Ja, omdat er bij mij twee handbeschotkens niet werkt, niet we. kom je uiteindelijk bij kloospinen terecht. En dat is mijn, mijn middel geweest waar ik acht jaar stabiel ben, ben geweest. Maar en nog steeds ik hoor... oh nog steeds nou. en, en nog steeds slik en dan de okay. maag. Uh, ik ben nu aan het afbouwen. Je bent nu je bent nu aan het afbouwen. Ja. En waarom dan? Als je al uh, <acht>, acht jaar stabiel bent, dat is. Uh... Dat heb ik nog niet eerder in je verhaal gehoord. Die, dat woordje stabiel. <laughs> dus dan zou ik denken, wat ga je nou doen dan? Waarom ga je ermee meeste oppen? Nou, dat heeft een, een hele belangrijke reden is geweest... Uh, uh, dat ik tijdens mijn studie dat ik geweest werd op, op mijn, mijn cortisolbuik... Dat is een cortisolbuik? cortisolbuik Kortisol, is gewoon dat je gewoon ja, mandje uh, aan het kweken bent. Oh, Oké, okay. dus vet op je buik. Vet, ja, je houdt vet, uh, vet vast. Je wordt er zwaar oh, van. Okay. Dat is de ene reden. En de andere reden, en dat is nog een veel belangrijke reden. De bijwerking van clozapine is onder andere dat je diabetes 2 van kan krijgen. Oh, dat is, dat is geen, geen leuke bijwerking? Nee. nee. En dat is dus ook voor mij de reden... Om te kijken als ik met een close opinion afgebouwd ben. Ik ben stabiel, ik heb mijn leefstijl veranderd, ik werk niet meer. Ik heb die chronische stress niet meer. Want als we gaan kijken naar het hele verhaal bij mij. nee, Je hebt een heel pakket meegenomen. Ja, ik heb een heel pakket meegenomen. Maar ook, ook gewoon een schemaatje van hoe het bij mij, bij mij werkt. Dit heb ik eigenlijk. Oh, joh, heb je dat helemaal zelf gemaakt? Ja. Het is jammer dat we nou geen video podcast maken. Maar... Ja. <laughs> Jeetje. Nee, dit... Uh, we, is we we... Een hele diagram, een heel hele tekst bij. Ja. Maar dat is de uh, samenvatting even, van jouw episodes. Dus. Ja, dit is de samenvatting vat, vat, vat van hoe het bij mij zit. Ik ben HSP. Ik heb een boek gelezen van Sandra uit Hart. Mm -hmm. Hogevoeligheid. En toen ik dat toen had ik iets van... Nou, dat klopt, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Leg even kort uit, wat is Hoge Ho Hogevoeligheid is dus dat je dingen die binnenkomen... op je hypofyse... dat je die scherper uh, waarneemt. Zeker okay. als, als ik in, in een... beginnende manier zit... Dan komen geluiden bij mij komen echt tien keer zo hard, hard, hard binnen. En, eh. Uh, uh, en dat is niet alleen geluid, indrukken, licht, uh, alles, alles wat je met je zintuigen waarneemt, ja, dat ja, komt echt ja, hard maar binnen. Ja, bij mij is het met name uh, met het geluid. Oké. Okay. Uh, en, eh. Uh, ja, goed, en, en vandaaruit uh, van, van uh, ontstaat stress. En, ja, eh. Ik ben natuurlijk in die periode... dat ik ontregel heel erg... iets in, in vast. Nou goed, wat je net al vertelde... van die, die zaken op mijn werk. Ja. Uh, ook in die tijd speelt altijd... Al een avondje flink stappen met, uh, een rol. Flink wat alcohol uh, erbij. Nou goed. Uh, uiteindelijk leidt het dan... Dat van je... Van je uh, tot, tot in je hypofyse. Uh, die stuurt uiteindelijk... Uh, je bijneer aan... Met, met, met een hormoontje ACTH. En je bijen hier, die produceert cortisol. Ja. Yeah. En cortisol gaat weer via de HPA-as. En cortisol is het, weet je, het ook stress, heeft ook met stress te maken, toch? Ja, ja, een stresshormoon. Ja, ja, Dat is het stresshormoon. Het stresshormoon, oké. Het stresshormoon, okay. het stresshormoon. Ja, dat is Ik het. weet er maar een beetje wat van. Maar ja. De, ja. Um, en cortisol die stuurt uiteindelijk weer je dopamine-receptor aan en de neurotransmitters, dopamine, serotonine. Nou goed, uh, serotonine heb jij met je, met je depressie uh, mee, mee te maken. Ja. Nou, dat is dit verhaaltje eigenlijk van dat die drie dingen in balans moeten zijn. Nou goed, op het moment dat die niet in balans zijn, word ik word manisch. En uh, vanuit die manie, ja, als je dan met mijn spullen er eens in ingooit... ja, dan kan ik nu echt een, tot in een blackout uh, terechtkomen. Dus... Maar dat je dat ook helemaal zo in een... Die, dat heb ik nog nooit gezien. Uh, ik heb inmiddels nog wel wel aardig wat mensen gesproken. Maar de, dat je het zo systematisch maakt voor jezelf, helemaal zo'n diagram maakt. Ja. je hebt Heel goed inzicht in hoe het werkt inmiddels. Ja, maar dat heb ik natuurlijk. Uh, toen ik in 2012, uh, na die, die lange opna opname en dat. Mijn vrouw, dus kennen gaf dat wilde scheiden. Heb ik een hele periode heb ik, waar ik nu ook verblijf in Giethoorn gezeten. Mijn uh, familie hebben daar, daar een huisje in. En. Uh, ja, daar dus zat ik met mijn laptopje. En. Uh, lang leven Google. <laughs> ja. Nee, ik begrijp het heel goed hoor, dat je het allemaal ja. uitzoekt en zo. Ik vind alleen heel, dat je het ook heel netjes in een heel groot boekwerk en zo. Je hebt het echt uh, serieus aangepakt. Het is ja. niet, het is niet een, een klein dagboekje waar je wat af en toe wat notities in maakt. Dit ziet er echt heel professioneel uit. Uh, ja, goed. Maar dit is, ik heb dus gewoon van, van al mijn episodes, heb ik gewoon dingen vastgelegd en dingen die ik mee heb gemaakt. En ja, daar is uiteindelijk dit, dit boekwerk uit, uit, uit voorgekomen. En heb je hier dan ook nu nog wat aan? Ja. Want toen ik in 2020, tijdens mijn opleiding, uh, door mijn docent geweest dus op die Welke goede... opleiding 2020? Leestal en vitaliteitscoach. Oh, oké. Okay. Dus waar, ja. waar we mee begonnen? De Bravo's, die, daar ja. gaan we nu, oké. Okay. En uh, toen zei mijn docent: uit, uh, tegen me zei van, uh, van, Je moet een boek lezen van Lucas van Man, Het Endogeen Herstelplan. En toen had ik iets van Lucas van Man, Lucas van Man, die naam, niet, zeg maar wat. En toen bleek dus al in 2013 in Jouwen, een consult bij hem gehad uh, hebben, hebben gehad. Jo. Toeval. <laughs> ja, nou, het bestaat bijna niet, hè? Als je uh, zo zegt. Uh, goed, maar dat, dat... Dus die zette mij toen weer op het spoor van... van uh, uh, ja, van... van, van ja, ga, pak, pak dit er toch weer bij. Want ik was natuurlijk sinds april... Uh, of sinds uh, het voorjaar van, van 2014... naar mijn sectorpillen bij, bij, bij Ralf Koepka... Nee, ik zeg het nou verkeerd. Uh, uh, ja, dat was wel 2014. Oké. Okay. In ieder geval na de secret Ja, uh, toen ik was ingesteld, was op close pin. ben ik natuurlijk acht jaar stabiel geweest. Ja. Dus toen ik in 2020, toen is me dit verteld, dat van ja, ik moet om een keer dat onderzoek maar weer eens een keer een erbij pakken wat ik gedaan heb. En dat op eens een keer gaan voorleggen aan een psychiater. Van ja, goed, dit speelt er bij mij. Zo, zo, zo ontstaat wa het. Wa wat zijn de psychiater toen dit dag? Eh. Uh, daar zijn ze nooit nooit van, hè? Van, <laughs> uh, oh, de patiënt doet zelf onderzoek. <laughs> daar zijn ze verre van. En daar zijn gelukkig dat Jim van ons heeft net een boek uh, geschreven. Van, van, we zijn God niet. En streef naar kookcreatie. Ja. ja. En, uh, uh, dan gaan we, die kant gaan we wel steeds steeds meer op. En dan zit er natuurlijk uh, Ja, maar het is ook niet zo gek, toch? Als je ziet wat voor zelfinzicht jij hebt. Waarom zou een psychiater daar geen gebruik van maken, ja. zou ik zeggen? Ja, kijk, ik heb toen, voor mij, voor mij ging, ging, ging de wereld open. Met, toen ik las het boekje van René Kaan, Tien geboden van het brein. Las, toen had ik zoiets van, hé, hey, verrek, zo zit het in. René Kaan was vroeger hoogleraar hier in Utrecht. Dus nu zit hij nou volgens mij in Amerika of in Engeland. En dat was even mijn laatste verjaagd. En ook omdat het voor mij die twee episodes natuurlijk zo gerelateerd waren aan mijn werk. Ja. Uh, ja, wat gebeurt er nou uit, uiteindelijk? Ja, uh, dat, dat sensitief, dat wist ik eigenlijk wel, wel, wel, wel van. me. Maar goed, ja, je gaat lezen. Nou goed, toen ik dat boek las... Toen had ik al een twintig pagina's... en dan was ik zo van, ja, zo ja, zit zo het dus. Ja. Dit is het. Ja, dit, is, dit geldt voor mij. Ja. Nou goed, dat, dat vastbuiten in dergelijke had ik natuurlijk ook. Nou goed, toen in 2012... Dus, uh, van zomer 2012 tot voorjaar 2013 zat ik tussen Giethoorn. Uh, toen heb ik dit boek geschreven. Maar toen ben ik ook in contact gekomen met Annette Terheide van Fisicalsvoeding. Nou, en die legde mij toen de, uh, tijdens een consult bij haar ze mij de, de werk van de HPA-as uit. Nou goed, en zo kwamen Wat is dat? De HPA-as is dus een as die loopt van je hier uiteindelijk naar, naar, je, uh, naar, naar je hersenen toe. Die, uh, daar gaan al die communicatiestofjes uh, okay. langs. Jij moet het maar af en toe even uitleggen hoor. Ja, ja nee, spreek het. heel interessant, maar ik weet ja. er niet te veel van. Uh, en die, uh, die, die ontrekken uiteindelijk weer dus je dopamine-receptor. Nou. Oké. Okay. Jaren later, uh, dat is pas vorig jaar geweest, dat ik op een gegeven moment achter een blokje kwam van Sim van Os, waar hij sprak over dus dopamine-supersensitiviteitssyndroom. En dat daar het middel bij was... ...close dat dan iets van... ...oh ja, ja dat klopt. <laughs> ja, ja. ja verrek Nou zeg, dat is leuk. <laughs> en... Uh, uh, ...ja, dus dat was voor mij toen, toen ik dus uiteindelijk... Uh, ...mijn psychiater uh, dus dit, dit, dit vertelde. In, uh, in, uh, in 2020 was dat, najaar. Zo van, ja, uh, zo zit het bij mij. En ik wil eigenlijk... Wel, wel mijn Kloospina afgebouwd. Dat was iets van, ja, goed, dat vertrouw ik eigenlijk niet. Ik voel me dan niet thuis. Ik was toen onderbannen bij Indico. En uh, ja, die had dus toen wel van, ja, we gaan Ralf Koepka gaan weer inschakelen. Zijn nou eens prima. Dus in november 2020, samen met mijn zus, ben ik bij Koepka geweest. En zo van, nou, Ralf, zo zit het met me. En, uh, ik wil graag af afgebouwen. Nou, toen zei hij ook van, ja. Je hebt wel een lekkere voorgeschiedenis, uh, Joen. <laughs> <laughs> uh, ook uh, is het wel zo verstandig. Ik zeg, ja, goed, ik zeg van, ja, ik wil het toch proberen. Nou goed, uh, ik was inmiddels. Uh... Nou ook om de reden die je de net aangaf, toch? Ja, de, gewoon uh, kijk, de, de uh, belangrijkste redenen, logische reden. Ja, ja, de belangrijkste reden is natuurlijk uh, dat ik van mijn diabetes af. Ja, dat, dat ik, lijkt me uh, ook. En uh, dat me, lukt me nou niet met die methodes van keer diabetes 2 te omdat ik natuurlijk de bron nog niet heb aan heb gepakt. En, als je gaat kijken nu naar mijn, mijn huidige inzichten over, over uh, ook over psychiatrie en dergelijke, ja ga op zoek naar je bron van ontreging. Dat was ik wel waarom nu straks ja, vroeg, vroeg je, waar komt het door? Ja. De, de, ik, ik ben depressief geweest uh, ja. een paar weken geleden en toen vroeg je, je vroeg net beneden inderdaad van, was er een trigger ergens voor? Ja. En was, ja, ongetwijfeld is die er. Ik heb hem alleen nu gevonden, ja. denk ik. Ja goed, ik heb hem dus wel gevonden. Ja. En. Uh, uh, ja goed, uh, dus uh, teruggekomen bij, bij Indico met het uh, advies van Koepka en uh, die adviseerde van ja, ik stikte 100 milligram clozepine. Zo van nou we gaan het afbouwen in drie maanden, per drie maanden gaan we de 25 milligram afhalen. Nou, uh, dus, is dat veel of is dat weinig? Dat is weinig. Of okay. is, uh, je, je hoort ook mensen die het in de maand afbouwen, nou, dat is helemaal gekke werk. Okay. Hm. Als je gaat kijken naar, naar, naar, naar, naar, naar afbouw, daar is nog zo weinig over bekend in, uh, in Nederland. Dat uh, de vriendin van mij die uh, is, haar, heeft haar medicijnen tegen depressie heeft ze afgebouwd. Ook met een specialist. Ik moet even de naam kwijt. Maar uh, daar mag nog echt veel meer onderzoek naar gedaan worden. Van, uh, van ja, hoe bouw je op een verantwoordelijke wijze uh, medicatie af. Ja. En uh, je hebt uh, wel natuurlijk ook uh, de teteringstrips van Peter Groot. Uh, en ja, die zeggen natuurlijk... Uh, uh, heel ver in, maar... Een normale, over het algemeen? Uh... Ja, over een normale, algemene psychiater, die weet er echt geen reet vanaf. Hmm. En, maar goed, in mijn geval was het dus van, ja... Uh, ja, Indico is niet, uh, niet de juiste instelling om jou daarbij te helpen, dus ze we hebben weer teruggeweest naar uh, de centrale... Uh, of naar, naar uh, GGZ Centraal. En, uh, ja, had ik een gesprek met, uh, en daar, daar komt hij weer, mevrouw de Vrede. <laughs> Het kan ook niet anders zijn dan het zo, zo, zo dat zijn. Dat is wel echt. Uh, ja. Dus daar in maart. Als ik het boek had geschreven, had iedereen gedacht: Nou, dat is. Okay. Je had ook af en toe wel eventjes iets normaals kunnen verzinnen in plaats van dat, het ja, dat, dat Dat staat dus allemaal in dit boek. <laughs> dat, staat, dat staat allemaal hier, hier, hierin. Van, uh, behalve dat het laatste stuk, want ik heb uh, dat laatste stuk nog niet aangepast, uh, wat ik nu aan het meemaken ben. En... Uh, ja, toen uiteindelijk in september, toen kreeg ik een belletje van, of minstens, ja, een belletje van, van dat, dat ik in behandeling weer kon. En toen ben ik bij, uh, bij een jonge psychiater een opleiding terechtgekomen... Daniel Smit. En uh, ja, die vond uh, het eerst belangrijk dat toch ook even naar uh, dat we een zelfbeschingsverklaring gingen opstellen. Uh, het heeft alles maken met, uh, met die nieuwe, nieuwe wet uh, dwangopname in de GGZ. En. Uh, ja, dat is ook binnen de GGZ. Weten van, van, van mijn achtergrond. Ja. En uh, welke pillen wel en welke pillen niet. Bij mij werken. Nou goed, uh, bij, bij mij werkt dus... Het enige wat echt werkt is clozepine. En de rest kun je gewoon weglaten. Alleen ja, als je clozepine hebt afgebouwd... en om dat weer op te bouwen... Ja, is dat best, best lastig. Want er zitten flink wat bloedcontroles aan vast. Je moet de eerste, hm. eerste 16 weken elke week... bloed laten prikken vanwege je witte bloedlichaampjes. En... Uh, ja, goed, uiteindelijk de verklaring opgesteld. En die is nou bijna klaar. Als het goed is uh, getekend door de geneeskundige directeur... krijg je die volgende maand, is die rond. Ik heb uh, het afgelopen jaar ook een crisiskaart gemaakt. En uh, wat mijn huisarts nu allemaal zegt... van ja, je bent zo met, bezig met pijlen onder je stil aan het slaan. zo goed. Ja, ja. Mijn huisarts heeft hier ook naar gekeken. En die zei ook van ja, echt ja, heel, heel goed wat je gedaan hebt. Dus daar zijn we op dit moment uh, aanbeland. Uh, dat ik... Uh, ja, de eerste 25 minuten is we er nou vanaf. En het gaat goed. Dat is uh, goed nieuws, uh, Jeroen. Ja. Ik, zie, ik ben toch geïntrigeerd door dit, uh, de, die drie. Die, ja. De combi van die drie. Dat was serotonine, no dopamine... En endorfine. Uh, endorfine. Endorfine of non-endorfine. -endo oh ja, ja precies. tegenhanger. Ja. ja. En, en jij zegt, die moet je eigenlijk zorgen dat die in balans blijven? Ja. Of raken? Ja. Hoe, dus, hoe, hoe doe je dat? Dat... Ja, dat, dat... Want ik neem aan dat dat dan weer te maken heeft met die bravo's waar we net helemaal over begonnen. Hoe, hoe krijg je die een beetje in balans? Ja, door goed te bewegen. Precies. Dat zijn wel echte dingen. Het. Dus ja, het is simpeler dan... Nee, daarom vraag je het. Het is echt dat, heel simpel. Het is gewoon dat en dan, dan raar, krijg je ze in balans. Ja, uh, en waar het, wat heel belangrijk is, is natuurlijk dat... Ja, heel veel psychiatrische patiënten, en daar draait het om, die zitten heel veel in hun hoofd. Ja, ja. en um, ik heb heel veel gehad aan haptonomie. Om gewoon mijn lijf weer te gaan voelen. Ik heb veel, veel gehad aan, aan mindfulness, om daar gewoon, om die rust te, te kalmeren. En natuurlijk, op het moment dat je stress hebt, ja, uh, al die pammetjes die werken op, op die neurotransmitters, op die serotine, dopamine, op GABA. Ja, maar dat doe je dus niet zelf. Of maakt dat er op zich niet zo heel veel uit? Ja, dat duurt dus wel zelf, door gewoon, gewoon, gewoon je leeftijd aan te laten passen. Ja, precies. Maar dat, de, de, je ze, de, de, ik probeer te begrijpen wat dan jouw mening daarover is. Eh. Die, die pammetjes die zijn eigenlijk in principe niet nodig als je die balans in je leven weet te vinden. Is dat wat je bedoelt? Ja. Okay. Kijk, die pammetjes zijn nodig, of die medicatie is nodig. En dan gaan we het hebben over Open, open Dialogue. Die pammetjes zijn het begin, en de medicijnen zijn in het begin zijn, zijn, zijn ze nodig. En daarna... Als een soort hulpmiddel? Om, om je weer een beetje te laten landen, wat ja, rustiger te laten voelen. Juist. Ja. Ja, en, en dat hebben wij in mijn behandeling ook eigenlijk. Zeker, de, uh, toen ik ondering was, in, in, in te bij dokter Wouters. Dus ze hebben toen ook altijd de medicatie afgebouwd. Ja, die zag natuurlijk ook van ja, je kwam hier in 98 binnen met Rispadal. En je hebt negen jaar heb je zonder medicatie uh, geleefd. Dus eigenlijk zou jij best zonder medicatie moeten uh, kunnen. Ja. Dus dat is een beetje litie Wat ik toen stikte: Ja, dat bouwen we wel, wel weer af. Maar bij mij zijn. Dus leefstijlfactoren zijn, zijn van, mij, van mij de triggers. Ja. En, uh, maar je zegt voor jou, en dat vind ik wel uh, uh, heel mooi, dat je dat bij jezelf houdt, maar ik denk dat voor wel meer mensen geldt. Ja, zeker. <laughs> zeker. En, en dat is ook de reden waarom ik deze podcast doe. Ja. Dat, kijk, uh, er zijn zoveel boeken geschreven. Er zijn... Uh, ik heb een, hier ook een literatuurlijstje op van uh, bij mij van al de boeken die ik heb gelezen ik heb natuurlijk net een oh, paar, net net, uh, net een paar uh, genoemd uh, in het, dit verhaal goed uh, als we over open duidelijk hebben hebben we het gelijk ook over Imke Gilsing van een leven uit een dag uit het leven van Tinkerbell uh, Imke die heeft het stempje uh, Schizoferen uh, en die heeft een hele traumatische ervaring gehad in de, in, uh, in de isoliercel. Mm. En uh, nou, daar heb ik ook uh, gezeten. Ik in, uh, wat ik net zo straks al vertelde, toen in, in 2008, toen ze met mijn, mijn mis ging, uh, vlak voor mijn, mijn huwelijk, dat, dat ik in het voorbetaal zat. Toen ik uiteindelijk in 2011 die lange opname had, dan heb ik in de eerste maand, was ik, ja, omdat ik niet wist wat ik deed en dergelijke was heb ik ook in een isolerstel gezeten en toen een paar, een paar uh, eind januari tot half februari toen heb ik bijna of ik heb toen echt een maand in, uh, in de een uh, gezeten als en heb ik toen, toen gebruikt als mijn kantoor, ik heb ook foto's gemaakt <laughs> en uh, ja, dus ik heb ja, tijdens tijdens deze lange opnamen heb ik ook, ook dit boek ook voor een heel groot gedeelte geschreven, gewoon beneden hadden ze in terrasieknijzers als een pc staan ja dan ging gewoon elke dag en toen even even, even dingetje ja. wat wat dingetjes bij bijtikken en uh, met name die periode in de, de tergooi toen ik in tergooi uh, lag in insuliercel toen uh, daar was gewoon 24 uur per dag was er het licht aan uh. eh? oh, ja ook heel fijn dat ja die... dat is ook super fijn dat je hooggevoelig, gevoelig bent ja, uh, ja. Uh, en uh, heel fijn ook om je om je uh, je dag-nacht-ritme dag uh, ja ik kon het dus maar... in stand houden ja fijn nou, goed toen uh, dus uiteindelijk op deze schrift jongens kunnen hier geen andere camera's komen ik, mijn mijn mijn, mijn, mijn graf uh, had zo'n zo, zo dingetje vanuit het vliegtuig meegenomen die voor je hoogte kon kon doen zo dus dat <lacht> dat had ik dan maar s'nachts op en uh, dat is toch ook bizar eigenlijk, hè? dat je ja. daar dan niet, dat daar niet goed over nagedacht wordt. Ja. Dat dat misschien niet heel goed is om s'nachts het licht aan te laten. Ja. <laughs> ja. Fijne absurde. Ja. Ja. Ja. En ja, goed, dus toen, toen zijn we uiteindelijk, uh, ja, ik kende weer de, de directeur van het, van het ziekenhuis uit, uit mijn hockeywereld. Uh, dus hij zei van, ja, jongens, je moet naar hem toe gaan en vragen om andere camera's die gewoon ook in de nacht kunnen kunnen re registreren. Nou. Dat is, uiteindelijk is dat ook geregeld. Hmm. Dus dat heb ik mijn steentje waar, waar, <laughs> bij, daar, ja. daar aan bijgedragen. En uiteindelijk is toen ik in 2013 uh, mijn laatste opname, of mijn, een, dus mijn één laatste opname geweest, uh, hier in Utrecht in het uh, Willem Arnshuis. Ja, toen was ik natuurlijk ook weer de weg kwijt, uh, ontspoord. En toen heb ik ook uh, in de isoleercel gezeten. En uh, dat dan... is ook de laatste keer geweest. En waardoor kwam die dan, die laatste keer? Ja, ook weer dat ik dat ze me ja, geen pammetjes hadden gegeven, maar Haldol wilden wilde, wilde geven. Maar ja, ik was gewoon ook weer de weg, weg kwijt. Ik ja. was gewoon ook weer heel erg ontregeld. En uh, ja, ook zelf aangegeven. Ja, ook al die prikkels om me heen kwamen... Jongens, ik wil een prikkelarm omgeving ja, en dat is dan de isoleercel. Ja. Dat, uh, ja. dat heeft dan een voordeel, maar dat is, is ook niet. Uh... Of vond je dat prettig op dat moment? Dat het je rust gaf? Ik heb het nooit als een als, als, als traumaatse de isoleercel. Hm. Ik heb het. Als rust, als, als rustpunt. En. Uh, uh, ja, dat, dat, voor mij heeft het altijd zo, zo, zo, zo, zo, zo gewerkt. Van wat ik me kan herinneren. Van, ja, ik kan me ook wel voorstellen als je zegt dat prikkelarm heel fijn is. Ja. Dat, dat is het natuurlijk. Ja. ja vri vrij prikkelarm. Ja, zeker. Omdat je gaat kijken natuurlijk op, uh, ja, op, op, op zijn psychiatrische afdeling. En als je gaat kijkt naar je medepatiënten. Nou goed, dan, ik was heel altijd vrolijk aan het associëren. Dus ik koppelde iedereen aan iedereen vast. Van nou, jij lijkt op die en jij lijkt op die. <lacht> uh, en... Uh, ja, gewoon die interacties en dergelijke die vastkomen. Ik heb ook toen ik. Uh, toen bij mijn allereerste episode. ook dat er op de radio al dingen gebeurden. dat ik <laughs> dacht. Wat, wat, wat, wat gebeurt hier, ja, Dat ken ik ook wel. Ja. ja. Uh, dat daar. ja, ik ben niet gelovig, maar. Ja, de synchroniciteit van, van dingen die, ben, die ik heb meegemaakt in mijn leven. ja. Dat, dan ga je echt denken: van ja, dat moet toch wel iets. Dat uh, moet wel. Uh, iets yeah. Ik kan het er niet anders. Yeah, het was zelfs, zelfs afgelopen zaterdag, was, was het weer raak. Oh ja. Uh, uh, uh, ik wilde naar, naar, naar, naar het schaats gaan, gaan, gaan kijken en. Uh, uh, zetten de tv aan. En zou eigenlijk volgens de, de programma er uh, nog een interview zijn van. van Dion de Graaf met mensen in Dokken. en de Oud-Hover de oude LC nou, in plaats daarvan. kon ik een programma terecht van Bid Kuins. Van, van Max en die had een gesprek met, uh, met een dame uit, uit Roermond over psychose. Toen dacht ik ook van: eens <laughs> ja. lekker schaten kijken. Ja, dat ja. weer. Dan we krijgen, we, krijgen <laughs> we dat weer. <laughs> en uh, uh, ik heb ook contact gezocht met die, met, die, met, die, met, met die vrouw. En ik vond het zo toevallig. En ze had het over het psychosecafé. Nou, ja, ik ben zeker de afgelopen jaar ben ik. Uh, uh, ook weer wat meer betrokken geraakt bij, bij Plus Minus, de vereniging voor bipolaire oh. uh, en, en dergelijke. Ja. En uh, je hebt uh, onlangs ook een interview gehad met, uh, met Petra. Ja, ik ben bij haar boekpresentatie geweest en uh, die was in, uh, in Amsterdam bij Mira, dat is een hockeyclub. Ja, en toevallig is dat ook weer de hockeyclub waar ik vroeger heel veel kwam. Echt <laughs> Ja, dat, is echt, dat zijn allemaal hele erge toevallige redenen. Ja, ja, ja dat is ook tijdens mijn eerste episode. Mira zegt echt Hong van Bondsreis uit Noord-Holland. En dus, dat was, ja, dat zie je echt. toch niet? Nee, dat is, ja. Maar we, leg het aan, want we hebben het al even benoemd: die synchroniciteit. Ja. Uh, wat is dat? Voor mensen die het niet weten. Ik zei al net, want dit heeft allemaal een beetje te maken met dat, dat redelijk veel met elkaar. Nou, waar we het nu over hebben eigenlijk. Uh. Synchronistijden, dus de andere woorden voor, voor, bij synchroniteit gebeuren dus twee dingen tegelijk die niks met elkaar te maken hebben. Dus, uh, dat is de korte definitie. Die niks met elkaar te maken hebben. Ja, en toch gebeuren ze. En te, ja, precies. En toch hebben ze wel iets met elkaar te maken. Ja, omdat ik eraan denk. Op, op ja, ja, een, ja, van, ja, een ja, of andere manier. Ja, okay. uh, kijk, uh, ik heb het, met name natuurlijk uh, als je psychotisch bent, uh, gebeurt dat wat vaker. Ja. Dan liggen die verbanden wat sneller allemaal. Dat leg, leg je die verbanden wat sneller. Dus ik had het natuurlijk, zeker in 2012. En dat was dat gisteren, dat die boot in Italië uh, omzoeg. En ik was, lag toen in, toen in te gooien tien, tien jaar geleden. Dus ik had het, van nou, ik kan zelfs een boot omgooien. <laughs> <laughs> en uh, maand later natuurlijk uh, die berg sneeuw die op Johan Friese terecht is gekomen. Oh, ja. Uh, en gebeurde het op mijn verjaardag. Nou, toeval kan niet. Nou, goed. Ja, en... Het is bijna moeilijk om dat te zeggen, dat het wel toevallig is. Ja. Als het zo, uh, ja. zo verbonden is. Ja. En. Uh, ja, goed, dat, dat, dat speelde. Dus. Uh, al, al, allemaal. Wat. Uh... Nou, ik zei even kijken van. Uh, ik, heb, ik heb wat dingetjes opgeschreven ook over synchroniteit. tijd. Oké. Okay. Uh, ja, dus ik uh, In 2011. Uh, uh, nou goed, we, we hebben het al gehad hiervoor over, ons, over mijn verleden bij de radio. Maar toen op tv kwamen toevallig twee mensen die ik kende. Uh, uh, een oud collega die de eckhelmen heeft gemaakt, Charlie Husschen. Husschen. En de ander was deze hij was dus niet gesproken over Pink, pink ribben, over, over borstkanker. Ja, nou, er waren gewoon twee kennis van mij die toevallig op tv waren. En... Uh, ja, goed, ik zet de tv aan. En eigenlijk zie je. En daar zijn ze. Dus ja, zo zijn het echt wel. Uh... Hey, en, wat, uh, ik ben ook wel heel benieuwd. We is al een uur te praten namelijk al. Ik ben ook wel heel benieuwd over het stukje vitaliteitscoach. Wat je dan, uh, dat, is, wat, dat doe je nu? Ja, ja ik vertel ben dat we een, daar is het over. Nou... Hoe ben je daar dan weer terecht gekomen? Want dat is. een... Kijk, ik, ik begrijp nu, nu ik je hele soort van geschiedenis een beetje heb uh, gehoord, begrijp ik wel een beetje waarom je die kant op gaat, maar je. Ik weet natuurlijk gewoon, als je het hebt alleen maar over banen heb je, uh, financieel, uh, moeilijk cijfertjes, boekhouden. Ja. En dan ben je nu vitaliteitscoach. Ja. Leg uit. 17 februari 2020, op mijn verjaardag, um, was ik bij Enik. En Enik is de recovery, uh, Enik recovery is hier in Utrecht een instelling waar mensen, oh ja, ja, ja, ja. mensen met psychische... Uh, Problematiek naartoe kunnen gaan. Je organiseer allerlei cursussen die werken met Peer Supporters de mensen die ervaring hebben ja, dat is top. En je uh, hebt ook een inloopspreekuur twee keer waar ik nu ga, in overvechten twee keer in de week, op maandag en op donderdag. En ik was daar op mijn verjaardag op een maandag was dat denk ik 2020. En toen waren er mensen van het Deltion College uit Meppel. En ik kom van oorsprong uit die regio en die waren bezig met het opzetten van een vitaliteitscampus. En uh, uh, dat zouden ze gaan doen, in vredelijkshoort. Nou, ik ben zelf opgegroeid in die gemeente waar mijn in inlicht. Ik ken de Tuinbeschool. Ken, <laughs> ken, ken ik. En uh, uh, and, uh, ja, dat was, vond, vond ik wel interessant. En ik uh, kreeg al een hele tijd kreeg mailtjes door van, een, van iemand die mij in 2012, 2013 ook begeleid heeft, die ook bipolair is. En die stuurde steeds mailtjes door van de, van de Mark Academie. Nou, en ik had zoiets van, ja, uh, Tom, ja als, als dit op mijn pad komt, dat leest dan via die tijd. Ja, ik was natuurlijk al in 2012 al, ook al heel erg bezig ook met voeding en dergelijke. Dus uh, ik dacht van, ja goed, dit hoort waarschijnlijk bij mij. Dit is, ja, dit komt er op mijn pad. Daar moet ik iets mee. Daar moet ik iets mee, ja. En, uh, dus, nou, gewoon me aangemeld. En, uh, een webinar bekeken van, uh, van Nicole van Bolscher, de directeur van Mark. En, uh, ja, hetzelfde wat ik had bij het boek van Sander het Hart uh, over hoge gevoeligheid, had ik nu weer bij, bij, bij, de, bij deze webinar. Dat is van, ja, dit moet ik gaan doen. Dit, dit. Dit klopt, dit is zo. dit ja. is waar. Eh. Ja. Uh, uh, uh, ik heb heel veel kritiek op de, op de, op de, op de, op de gezondheidszorg of de psychiatrie, hoe, hoe mensen behandeld worden. En uh, we kunnen heel veel dingen kunnen voorkomen door gezonder te gaan leven. Het uh, is simpel eigenlijk hè? Ja. E eigenlijk is het zo simpel. Ja, ja maar het, leven is, het leven moet je ook eigenlijk heel erg eenvoudig houden. Ja, we helemaal maken, eens. We maken het ons veel te complex en veel te moeilijk. Ja. Vroeg naar bed. Sporten, goed eten. Ja. Dat is al de helft van het probleem. Ja. <coughs> als, ja. het, als het dan niet het hele probleem is. Ja, klopt. Klopt. Ja, dus ik heb uh, hem ingeschreven. Ja, goed, toen brak natuurlijk de, de coronacrisis brak uit. Dus we werd het uitgesteld. Uiteindelijk zijn we in juni gestart. En uh, ja, een hele opleiding gedaan. Uh, iets van twaalf bijeenkomsten wa uh, waren het. En uh, uh, ja, nu. Moet nog één onderdeeltje doen. Dus is nog de nog een praktijktest af, af, afleggen. En dan uh, mag ik mijn leefstijl en vitaliteitscoach noemen. Klaar, uh, noemen. Top. Uh, uh, maar wat, wat betekent dat? Ga je, dan ook, uh, ga je dat dan ook doen? Wil je dat dan ook gewoon doen, gaan doen? Zeg maar, Dus mensen advies gaan geven. Dus stel, ik kom bij jou met een uh, zwaar depressie. Uh, dan, dan weet jij hoe je dat moet... Oh, je begint hem te zuchten. Ze <laughs> <laughs> moeten niet aan denken. Nee hoor. Eh... <laughs> uh, of doe je het eigenlijk voor jezelf? Nou, het was in eerste instantie voor, voor, voor, voor mezelf. En we worden In de opleiding worden we wel opgeleid... Uh, uh, het is voor jezelf, het is voor je coachie... en uiteindelijk dat je, dat je eventueel een bedrijf mee, mee, mee gaat starten. Okay. Uh, wat ik heel graag wil... en ik denk dat daar heel veel behoefte aan is... als ik zo om me heen kijk en met mensen praat... is om mensen die in de GGZ beland zijn om die te helpen met hun leefstijl en hun fideliteit. Ja, dat is ook precies wat ik dacht. Daar lijkt me heel handig voor. Ja. Ja, want er zijn een hoop mensen die dat helemaal niet weten. Ja. Of er niet aan denken. Ja. Of niet weten hoe groot de impact is... als je, je bijvoorbeeld je voeding alleen al zou veranderen. Ja. ja. En uh, ik ben ook in contact gekomen met Jeltje de Vries. Dat is een dame uit Groningen. En... Uh, daar kwam ik weer via Wim Tilburgs bij. Die is van: Je leeft als medicijn. Wim is zelf ook uh, bipolair en uh, diabetes 2-patiënt. Die heeft al medicatie afgebouwd. Dat is voor mij echt, echt een heel groot voorbeeld. En ik ben vorige maand, of dat is allemaal al Ja, vorige maand is het, ben ik bij Jeltje geweest in Groningen. En die heeft dus ook met behulp van voeding uh, en dergelijke. Het veranderen van de voeding. Die heeft een opleiding gedaan met CIFAS-opleidingen. Dat wil ik ook nog gaan doen. En uh, ja, het werd heel veel over de invloed van voeding op je op je, op je brein. Uh, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Want ik, ik, zeg maar, ik, ben, ik heb niet de kennis, maar ik heb het een beetje uit uh, gewoon uh, ervaring ja. geprobeerd. Er natuurlijk ook wel wat over gelezen hier en daar. Maar ik merk gewoon dat bij mij, het is gewoon het, die koolhydraten schrappen is sowieso wel echt ja, fantastisch. Grip, grip op koolhydraten van Yvonne Lemmets Geweldige boeken, geweldige recepten. Ja, kijk, jij weet alle, alle boeken en alle uh, zeg maar achterliggende informatie. Maar ik, ik daarom geef ik het ook nooit als advies mee aan uh, mensen. Uh, wat jij overigens wel mag doen hoor, daar niet van. Maar ik, ik kan dat gewoon niet doen omdat ik het alleen maar voor mezelf kan zeggen ja. dat het bij mij werkt. Ja. Kijk, bij mij werkt het. Ik heb er natuurlijk over gelezen. Ik heb, uh, ik heb heel veel gelezen de afgelopen jaren. En uh, ja, het werkt. Ja, maar het is ook... Ik, ja, daarom vind ik het altijd heel moeilijk... dat het bijna wel aanraden ja. aan mensen. Maar ja, ik ben, ik ben natuurlijk maar gewoon alleen mezelf. Ik weet alleen dat het voor mij echt heel goed werkt. Suikerschrappen... Geen koolhydraten meer. Ja, maar het werkt niet alleen voor jou, het werkt voor iedereen. Ja, het lijkt mij ook, maar ik vind het lastig om dat advies te geven. Ja, maar, ik het zo zeggen. En daar, jij bent, precies, daar ben jij dan weer meer, meer gespecialiseerd in. om dat Ja, te het doen. goed, dat, dat is uh, een van de redenen om leefstandigheidskootstelling ja. te worden, om daar toch, toch iets mee, mee te gaan doen. Leg eens uit dan naar mensen, want die mensen luisteren nu en ik, ...ja, ja, al dat gelul over die suikers en uh, intermediate fasting... ...en weet ik het allemaal, in bewegen en sporten, het is allemaal goed met je. Ja, maar het helpt daarbij helemaal niks. Ja, maar het heeft alles te maken met het, met het beïnvloeden van je neurotransmitters... ...op een natuurlijke wijze. Dat je GABA, dat die zich ontwikkelt. Want GABA, als je veel GABA hebt, uh, produceert, dat remt je dopamine weer. En GABA komt van? GABA is een stofje gewoon in je hersenen ook. Oh, oké. Okay. Dat is ook weer een uh, neurotransmitter. Dus wat ik had. Uh, uh, op dat gebied, denk ik, wat er gebeurt in je hersenen met, met al die gezonde voeding, iedereen weet van vitamine D kan je, kan je ophalen om door naar buiten te gaan om in de zon te, in de zon, gaan, ja. in de zon te gaan lopen. Het is. Ja, uh, Katrina Zalk leeft niet, leeft niet meer, maar. Haha. <laughs> <laughs> Klasina Zalk. Ja. Fantastisch. Ja. <laughs> het kruidenvrouwtje. Het, het, kruid, het oude kruidenvrouwtje. Maar ja. daar, jongens, er zit zoveel, zoveel in de natuur. Eh. Uh, uh, uh, ja, goed. Ik heb een boek gelezen ook van Jurgen Spelbos, stressologie. Die heeft zich helemaal vastgebeten. Hij uh, was ook vastgelopen in het bedrijfsleven. Uh, het werkt, jongens. Eh, nou, je nou, nou, nou, toch zit uh, dat, ik zei het net even terloops, dat intermittent fasting. Heb ja. ik, weet je ook wat dat, uh, wat weet dat een, doet? Ja, weet, weet ik niet nog, nog, nog net iets te weinig van okay, we hebben want... het wel. Tijdens de opleiding moesten we wel. Uh, vijf uh, of moest iedereen uh, zo een, een dieet onderzoeken dus ook intermittent fasting. alleen door de corona en dergelijke is dat allemaal niet uh, doorgekomen dus daar moet ik me nog een keertje echt in gaan verdiepen waar ik me wel in verdiep is het ketogene dieet onder andere oh ja dat is ook uh, ja. ja dus dat je een ketose raakt ja eh, eh, nou laten we daar eens beginnen want dat heb ik ook geprobeerd te doen een ja. tijdje maar dan moet je wel dan moet je ook zorgen dat je dus ook weet wat je uh, hoe heet het ook? Je waardes? Zijn je keto-waardes? Hoe heet ja. dat ook weer? Ja, nou goed. Daar, <laughs> ik weet daar, daar, niet meer daar, precies hoe het heet, maar dat was daar ook ik, wel... Daar, ja, daar ben ik me nu aan het verdiepen van een ketogene dieet. Kijk, ik heb wel grip op koolhydraten. En... Uh, uh, ik sta eigenlijk, met dat betreft op, op dit moment net zo ver in het hele verhaal als dus waar jij ook mee bezig, ben, bezig bent. Ik, voor mij is het gewoon echt de volgende stap. Ik uh, naar CIFAS gaan opleiding doen tot natuurvoedingscoach. Okay. Van wat doet de, de, de erger? En ja, het is geluk... super interessant om te weten. Ja, en gelukkig is er dan iemand in de wereld, dat Jeltje de Vries, waar je een mail naartoe kan sturen van... Jeltje, uh, dit speelt er bij mij en dergelijke. Wat, wat, wat kan je doen met voeding? Wat, waar moet ik aan gaan denken? Ja. En... Uh, en nou, dat wat ik is... ook wel grappig vind, dat heb ik uh, uh, in de podcast uh, met uh, Sajjat, de laatste. Uh, die moet nog komen. Ja. <laughs> maar die, daar heb ik het ook over gehad, over dit intermittent vasten. En hij heeft daar ook wel een beetje ervaring mee. Volgens mij hebben we het toen ook gehad over dat je... Uh, het is ook vrij logisch. Vroeger, hè, als je teruggaat naar de tijd dat we nog allemaal jaagden... Uh, moest je gewoon eerst een stukje vlees of, of besjes, wat ja. je dan ook had, Moest je eerst gaan vangen... En zoeken ja, voordat dat... je het kon opeten. En dan ja. moet je dus met een soort hongergevoel... maar dan ben je wel heel scherp en alert... omdat je nou juist precies dat moet doen. Ja, en dat is ook de reden waar, wij, waar we mij zoveel kortisol aan maken... in ochtenduren. Dat heeft ja, te maken ja, met, precies. Met, ja. met, met, met, met het jagen wat we moesten gaan doen. Ja. En uh, uh, ik heb thuis op de opleiding heb ik ook, ook een boek gelezen... over, over een groep mensen in Spanje een tijdje... echt puur in de natuur hebben gelezen wat het allemaal, allemaal deed... Even de titel van het, van het boek kwijt. Iets met een aap op zijn buikje. Nou, kom, ik zal hem even doorsturen per, per ja, mail. Ja, graag. En, uh, maar dat, dat, dat, dat heb jij ook wel ervaren dat, dat, door je onderzoek dat, dat, dat daar wel iets in zit. In dat uh, zeg maar wat ze zeggen. Ja, we zijn geen jagers meer. Uh, en we hoeven ook niet meer te vechten en te vluchten. Dus doen we nee, moeilijk. Maar, maar dat is de nou, typische reden waarom we moeten gaan bewegen. De, ja, leg uit. De b, uit. De, de b van Bravo. Ja, want waarom is dat dan zo belangrijk? Omdat dat zo belangrijk is. Omdat we dat in de vroegere jaren wel deden. Ja. Omdat we. Wat, jij, wat, wat, ja. jij, wat, jij, wat jij net vertelde: vertelde van, ja, we moesten gaan jagen. Ja. En ja, dat doen we dan... niet. We gaan s ochtends op een stoel zitten. Ja. <laughs> en dan komen en we kruip... er weer vijf uur af. Ja, en we kruipen dan achter, achter een laptop. Ja. ja. Terwijl het heel erg goed is Omdat als je de dag begint, en daarom is sport in, in, in de ochtend zo, zo, zo <laughs> belangrijk. Ja, ik oh, moet dus erg lachen, omdat ik het gewoon... Uh, ik doe dat allemaal, maar het is uh, ja, ook wel een beetje met die reden, omdat ik denk dat het goed is. Maar ik vind het heel fijn om jou, jou te horen vertellen dat het ook echt een soort van een wetenschappelijke basis heeft. Ja. Ja. ja, maar ik merk het gewoon. Je moet s ochtends gewoon bewegen en sporten Het ja. maakt ook niet uit wat je doet, ja, als je, je ook een je, stukje lopen Je hebt de, de mast dat je een hond hebt. ja Nou ja, dat is ook niet, zo, is ook niet toevallig. Ja. Die hebben ook maar de reden. Ja. Uh, zodat ik eruit ga, s ochtends, en ja. iets ga doen. ja. ja. Ja, want, ja dus, het, het, het is gek eigenlijk hè, dat we het hier zo over Dat het niet gewoon algemene kennis is, dit soort dingen. Dat het niet ja, heel dit... algemeen geaccepteerd is dat je s ochtends gewoon wat moet bewegen. Ja, maar dat heeft alles te maken van hoe we de maatschappij hebben. En dat we een fijne bedrijven hebben als Unilever en Heinz <laughs> en ja. uh, Friesland Campina, om ook maar een bedrijf te noemen. Zeker. Wat, ja. uh, uh, wat, wat, wat heel veel ongezonde producten op de markt brengt. Ja, uh, ja de, de oranje pakjes van honing, jongens. Uiteindelijk kwam ik van ja, ook weer heel simpel, door, door, door, door, door iets wat op mijn pad kwam. Een boek koken zonder pakjes van. En oh ja. zo kwam ik weer, weer bij, bij de dus bij, bij orthoculaire therapeut, bij Annette Rijder terecht. Die mij dus dat verhaal van de AP's vertelde. Dus ik. Nou, de, het is wel, de commercie heeft het wel redelijk slim aangepakt. Want we, als er een moment is wat we ochtends dan stoppen we ochtends stoppen we alle suiker die er is een beetje naar binnen, toch? Want dan mag ja. je een, een uh, ongezonde boterham eten met nagelslag. Dan kan je de dag ongeveer niet beginnen. Ja, of, of, of, of, of zogenaamde gezonde crucie, die vol met ja, suiker. Yeah. suiker zit. Uh, yeah. en, uh, ja dus dat kijk dus dat, Hoe dat... doe jij dat dan? Wat eet je eet je ochtends? Ja, ik heet soms wel, maar ik heet boerenkwark. Ja. En, en die boerenkwark die komt van een vriendje van mij, die boer is, die dat zelf maakt. Ja, zo dicht bij de bron. Ik ben, ik ja, kan niet uit. Ja, ik ben het liefst zo dicht mogelijk bij de bron. Ja. Puur. Uh, uh, ja, zo puur mogelijk alles. Want, want je zei, we begonnen al te praten over je cortisolbuik. Ik wil er niet onherbiedig over doen. Maar hoe gaat het daarmee dan? Is dat ook, wordt dat ook minder nu? Uh, dat hoop ik, want kijk, door de... Doorvoeding? Ja, nee, maar ook door... door en door de... het afbouwen van de medicatie. Het gaat met name om het afbouwen van de clozapine, uh, okay. want door die clozapine blijft nog die cortisol natuurlijk wel wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, doorgaan. Oh, dus doe je ook al, heb je een supergoed dieet en beweeg je elke dag, dan nog steeds blijft ik dat... Heb, ik, ja, ik heb geen overgewicht, maar dat heeft ook gewoon familiair te maken. Mijn, mijn familie is gelukkig allemaal niet dik. Dus ik heb daar niet echt, echt hele grote aandacht voor, maar... Ik train, nou, tot, helaas tot de maand geleden, gewoon ja, elke dag naar de sportschool. Ja. En uh, uh, dat doet dat als een e-gym-traject. Ik vind het een beetje dom om aan, aan gewicht te hangen, daar heb ik ook niet zo. Hey, hey, hey, hey. <laughs> <laughs> heel veel. <laughs> Lifting en krachtsport ook heel goed hè, ja, daar ja, komen ja, ook allemaal stofjes te ja. vrij. Ja, maar dat komt dus ook binnen dat hele e-gym-traject. Dan moet je, moet je gewoon, krijg je gewoon een oefening uh, met een schrijfje erbij en dan moet je dit doen, of moet je met je... Ja, je vindt gewoon niet leuk. Ja, goed. Ik... <laughs> mijn vader is er aan mijn kopvoeding, maar ik ben, wat dat betreft heb ik iets meer aandacht van mijn moeder op dat vlak. Oh. maar uh, Nee, ja. ik, ik, dat kan ik wel ook wel zeggen, maar dat is weer puur ervaring ook. Niet uh, op een of andere wetenschappelijke basis vanuit uit een boek. dat Krachttraining heeft ook maar wel heel erg geholpen. Ja. Gewoon dat aanzetten van die spieren elke ochtend. Ja. Maar goed, ik ga niet... Uh... Als jij het stom vindt, dan mag dat hoor. Nee, ik vind dat, <laughs> dat vind ik niet stom. Dat heeft helemaal niks met stom te maken. Ik vind het, het, het wat ik zelf dus... Dat, dat, dat, nee, als, ik snap of, het. Jouw voorkeur ligt daar niet. Nee, nee. Uh, uh, ja, dan ben ik aan die, aan die gericht aan het trekken... en ondertussen ben ik ook in mijn hoofd bezig. Dus op een of andere manier, ik moet hier met iets bezig zijn... volledig geconcentreerd. En okay. uh, Dat heeft er heel veel mee te maken. Maar dat heeft, ja, die concentratieproblematiek... die uh, heeft ook weer met de mensen als bijwerk van klozapine te maken. Dus dat... Zou je ja. zeer blij zijn als je daar uiteindelijk vanaf bent straks? Ja, als je dan nog van diabetes af bent, dan gaat er een fles champagne open. <laughs> ja, een fles champagne ook echt. Een de judoomst. Nou, dan is er ook ja. allemaal suiker in. Ja, nee, maar goed. Dat... Maar dat is wel, dat is de aanstaande dus. Want je bent, we zijn er nou net, drie maanden dat je, dat, dat je daarover moet doen? Om, of nou ja, nou, dat is 25 per... Drie maanden. Ja, ja. dus dan ben je er... Mee klaar over een maand of twee, nee, nee per drie maanden. Hè? Oh, per drie maanden gaat het dat af? Ja, oh, dus dan ja. duurt het nog wel even. Het duurt nog een jaar, een ja. klein, klein jaar. Oké, okay. volgend ja, november, maar goed. Uh, ja, Koepka heeft dat als advies gegeven en dat volgt trouw op. Ja, dus, daar, uh, dus wat ik vond, ik wil heel erg wil benadrukken van alle mensen die gaan afbouwen van medicatie, neem daar een professional mee in de hand. Nou ja, ja, dat is uh, heel belangrijk. Ja. Ook sowieso als je vraag, stopt met uh, ja. medicatie, doe dat altijd even in overleg. Ja, en, <laughs> ja doe dat in overleg en doe dat onder begeleiding van. Ja, ja. En noteer gewoon voor van, van jezelf ook... Uh, en wees eerlijk ook. Sowieso. Ja, voor jezelf. Ja. Niet alleen maar, ik wil die pillen kwijt, maar heeft het ook zin... Uh, wat doet het met mijn lijf? Hoe voel ik me? Ja. Gewoon elke dag even, even een klein geestschemaatje maken. Van de gebeurtenis, wat het gevoel, je gedachte, je gedrag en het gevolg ervan. En uh, als je dat doet uh, en dat bespreekt met je arts. Ja, ga je uiteindelijk samen, ga, ga je die reis aan om, om, uh, om, te, om te genezen en om te herstellen. En zie je Ralf Koepka ook in, die, in dit jaar uh, af en toe? Om nee. even te checken? Ik zie nog gewoon een eigen psychiater. Oh, je hebt dan een eigen psychiater? Die het ja, dat is ja, okay. dus, uh, wat ik net al zei, mevrouw, de vrede. Oh ja, we, <laughs> we, gaan, op, we gaan op zoek <laughs> naar de vrede. <laughs> <laughs> <laughs> Mooi hoor. Ja. Ja. Nou ja, ik hoop dat het, allemaal, uh, dat het allemaal werkt. Ja. Maar tot nu toe heb je er een goed gevoel bij. Ja. En is er ook een soort achtervang voor als je nou toch nog weer een keertje redelijk de hoogte inschiet binnen nu en uh, afzienbare tijd? Ja, dan is het gewoon het ophogen van het bloospine. Dus dan begin je weer van aan? Ja. Want je gaat niet meer iets anders proberen. Qua nee. medicatie. Nee. Nee. Hm. nee. Dus dan is het wel een keuze tussen. Die, dat is wel een keuze die je dan nog wil maken. Van oké, okay, nou als het echt misgaat, dan, dan, dan maar niet. En dan, dan moet ik een soort van leren leven met die nee, medicatie. Nee, maar ik heb, wat, wat andere medicatie betreft, die heb ik in 2012 allemaal voorbij zien komen. Ja, maar het is dus niet zo dat je radicaal zegt: ik wil het, ik wil het eigenlijk niet meer. Als het nodig is, dan doe je het. Ja. Oké, okay. nou dat is ook heel volwassen. <laughs> ja. ja. Nee, het is... Kijk, uh, ik weet hoe ik ontregel. Ik weet wat ik heb gedaan daarvoor om te ontregelen. Dat doe ik niet meer. Nee. Dus er is een ander andere leven, een andere En uur. dat is stress voornamelijk, hè? Dus. Bij mij is het grote, grote, grote... rode draad is chronische stress geweest. Ja. Ja, wat ook niet zo gek is. Nee. Het is niet goed voor je. Ja. Dat denk wel een van de allerslechtste dingen die je kan uh, ja, hebben. maar het is mooi om dat zo zelf te ervaren. Nou, ik vind het heel mooi. Voorn voornamelijk ook heel mooi dat je dat allemaal zelf inderdaad hebt uitgezocht. En allemaal, uh... Ik vind dat sowieso heel, heel mooi als mensen zoveel zelfkennis hebben. Ja. Want er zijn er genoeg die gewoon denken, Hè, ouais. ik voel me ja. rot. en Ik neem een pulletje en dan voel ik me iets minder rot. Ja. Maar het, is, uh, het kost ook heel veel kracht namelijk om dit allemaal... Zeker in zo'n boekwerk zoals jij hebt gedaan. Dat zou ik niet iedereen aanraden. Maar, <laughs> maar het is wel heel goed om dit zo op papier te zetten. En wat je zegt gewoon af en toe is bij te houden hoe het gaat op een dag. Ja. En wat het verschil is. Ja. Want dat was mijn, daar ben ik ook nog mee bezig geweest. Het was ook zo'n projectje waar ik op toen al vast. Die was in 2013. De bipolaire, daar wordt voor, soms van, van verwacht dat je een live chart uh, bijhoudt. Ja. En uh, ik had een live chart van, uh, van een grote farmaceut... Uh, daar heb ik het in een boekje van, van vol van bijgehouden en Canvas brengt ook boekjes uit maar daar kan je eigenlijk bijna niets in kwijt en je hebt het tegenwoordig <laughs> nee, die ken ik het ja. is heel naar ja. als er dan iets is, dan moet je gaan priegelen ja, ja. En, uh, maar er zijn tegenwoordig natuurlijk ook, ook alle appjes te, te krijgen en met Canvas zijn ze ook bezig om en daar doen ze nu ook al meer dan tien jaar over want dat, toen heb ik het er ook al met ze over gehad om een app te bouwen om je live, om je, ja, om je, om je live chart bij te houden. Ja, je hebt er wel een paar groeien van, hè, van die apps. Ja, dan goed, dan dat mag je me eens een keertje doorsturen dan. Ja, ik heb er, nou, dat, ik gebruik het inmiddels niet meer. Want voor mij werkt het dan zo dat ik eigenlijk meer last heb van de, de confrontatie elke dag met die app ja. om in, om in te vullen hoe het gaat, dan dat ik dat niet doe. Ja. Nou, als je, als je snapt wat ik bedoel. Ik snap wat je bedoelt. Elke keer die focus leggen op, oh shit, het gaat niet goed. Dat werkt bij mij niet aan. Ja, nee, maar goed. Wat er dan uiteindelijk wel, als je het wel zou doen om het vast te leggen, om dan een keer als je er terug gaat kijken. Ja, I know. je hebt helemaal gelijk. <laughs> ja, nee, ik, ik weet het. Alleen het is voor voor een keuze om het toch niet te doen, omdat ik elke dag er, uh, nou ja, soms, soms als het niet goed gaat, versterkt het mijn somberheid. Ja, maar ik ben wel met je eens dat eigenlijk zou het goed zijn. En zeker als je terugkijkt op zo'n periode, dat je kan zien waar er bepaalde Ja, factor... zijn. Ja, zo, zo ben ik aan, aan het schema. Ja, nee, ik snap het. Ik ja. snap het. Ja. Maar er is wel één app, die heb ik wel een tijdje gebruikt, en dan hoef je eigenlijk alleen maar. ...op een soort smiley face te drukken. Van, ben, ik een, uh, ben ik vandaag heel vrolijk? Dat is gewoon de optie van een paar vijf, denk ja, ik, ja, smileys. Ja, ja, ja, ja. En dan kun je in het midden gaan zitten of ja. een beetje aan de zijkant. Dat is dan wel iets, iets milder om te doen. Ja. Maar zo'n live chart wel, heeft me ook altijd wel heel veel moeite gekost om die in te vullen. Ja. Ah, heb je nog iets? <laughs> Wil je nog iets kwijt? Ja, goed. Gekregen. Behalve dat we dan... Hè, dus... Wat, wat, wat mij dus, als je van terugkijken op al die jaren en wat ik uh, boekwerk wat ik erbij uh, heb, heb gelegd, en ik heb hier nog een ander boekwerk van. Uh, ja, ik, ik weet je wat ik doe, ik ga zo meteen even een fotootje maken van die, van die literatuurlijst sowieso. Want ik denk dat mensen dat wel interessant vinden om. Ja. Uh, ik sowieso, om eens te kijken wat er tussen staat, ja. of ik er ook iets aan kan hebben. Anders. Uh, ik, uh, ik heb een opgeschreven, mijn handschrift is niet zo heel duidelijk. Dat ik gewoon even, even een mailtje maak voor jou. Ja, super. Ik denk dat uh, mensen dat heel fijn vinden. Ik in ieder geval. Ja, Met Alle boeken die ik heb gelezen en dergelijke. En, uh, ja. Ja, want er er zoveel in uh, waarvan ik eigenlijk wel voel dat het allemaal heel waar is. Alleen ik ben dan ook wel zo dat ik het ook wel graag nog een keer zelf ook wil lezen. Want ik neem het allemaal van je aan. En ik merk ook aan mijn dagelijkse leven dat het helpt. Ja. Maar ik vind het ook leuk om de achtergrond een beetje te kennen. Ja. En iets meer te weten over dat, die stofjes. Dat, vind ik, dat heeft me altijd ook wel heel erg bezighouden. Hoe je hersenen werken en wat je kunt doen om die stofjes ja. of wat minder of wat meer aan te maken. Daar is, voor, daar is een test voor. Die heet de Braverman-test. Oh. En, uh, wat is dat? Ja, goed, ik heb die, uh, twee medicussen van mij uit mijn opleiding. Uh, die, doen, uh, die werken met die test. Uh, die hebben daar ook een opleiding voor gedaan. En... Uh, die kan ik, je, kan ik je echt aanraden. Want daarmee geef je ook inzicht. Inzagen van hoe je op dit moment bent met je stoffen. Waar, waar de, waar de oh, dat is letterlijk ik... gewoon een bloed, bloed, bloedprikkel of zo? Nee, een... het is, gewoon, het is gewoon, gewoon, gewoon een test. Gewoon, gewoon een test met uh, gewoon een papier. Oh. Een vragen en dergelijke. Van hoe je je voelt. Nou, uh... Maar dat vind ik ook altijd een beetje lastig. Want dat is zo subjectief. Uh, en ik hou mezelf ook wel af en toe voor de gek, denk ik. Met dat soort dingen. Ik zou het fijn vinden als ik gewoon onder een uh, microscoop kon gaan liggen. Bij wijze van spreken, of mijn bloed ja, maar dan nog de, beter. Misschien en dat dan iemand gewoon dus zegt: Oh, je hebt zoveel stofjes van dit en zoveel stofjes van dit. En als je naar nou een beetje meer dit doet, dan gaan die stofjes omhoog. Ja, nou goed, dat, uh, dat komt uit die test als advies. Oh, uh, Braverman-test. Ja. Okay. ja. En uh, ze zijn in Utrecht, bij afdeling en psychiatrie, zijn ze bezig met een studie van lijf en leven. En daar wordt gekeken dus naar de combinatie van, van ja, lichamelijke aandoeningen. ...en psychische aandoeningen. Oh, dus zijn ze ook eind... heel interessant. Ja. ja, dat is eindelijk inderdaad. Ja. <laughs> ja, nee, want het zit alleen maar in ons hoofd. Ja, hmm. en... Uh, ...ja, daarvoor ben ik, ben ik ook onder Ik ga bij een orthomoleculaire therapeut. Omdat, ja, ik, ook uit mijn eigen onderzoek en dergelijke... ...dat ik natuurlijk wist van... Uh, ...van hoe en wat... ...en van aan, aan de rand... Uh, ...ja, dat het niet alleen... ...mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn geest was die, die... ...maar dat ik op mijn eigen mijn lijf heb uitgewoond. ja. Nou, en je ziet dus natuurlijk wat je dan dus ziet van ja, hoe het werkt met die cortisol in je lijf. Hoe dat wordt aangezien vanuit je hersenen naar je bijen En dan weer terug naar je hersenen via de HPA's. Ja, jongens, geneeskunde. Ja, nou, wordt wakker. Heel wordt wakker. Want er is ook een mooi boek opgeschreven. Studeerden wij medicijnen of studeerden wij geneeskunde? Hm. En, hm, ja, mooi. Ja, en uh, die, alleen al die vraag te stellen. Ja. En uh, zeker als je gaat kijken... natuurlijk in de psychiatrie. Uh, en dat wil ik ook nog even, even kwijt. Toen ik in 2013... toen ik... Uh, manisch was in april. Dat was de keer dus dat ik in het voorjaar uh, Manisch werd. En... ik uh, was toen ook veel te druk. Dus met, met die live chart uh, was ik bezig. En dan was er een bijeenkomst bij het Trimmels Instituut... in Utrecht. En daar sprak Ellen Francis. En die had ik net een paar dagen ervoor op tv gezien. En Ellen Francis is de man die eindverantwoordelijk was voor de DSM-4. Oh. Een Amerikaans psychiater. Maar fel tegenstander uh, is van de DSM-5. En daar ook een boek over heeft geschreven, Terug naar Normaal. En, uh... Want wat is, het, wat is het grote verschil tussen 4 en 5? dat dit nog veel dikker is geworden. <laughs> en nog veel meer uitzondering. Er is er meer bijgekomen, ja. ja, ja. Hm. Dat je in DSM 4 heb je met... voor bipolar 1 en bipolar 2... in DSM 5 schijn je 5 te hebben... van bipolar 1 tot en met 5. Echt? Ja. En oh. hoe dat allemaal precies zit, weet ik niet. Ik wil het niet eens weten. Ja, en... eh. Uh... Wat ik toen wel heb gedaan, ik was toen al zo manisch als ik konijn. Toen heb ik, van, <laughs> heb ik aan hem gevraagd, van, ja, waarom is er geen bipolar 3? Want ik had wel alleen maar, alleen maar dus manier en psychose gehad. Oh ja, ja, in jouw geval is het wel inderdaad mister eentje eigenlijk. Ja, ja. En, dus ik, ja die miste ik. Dus ik en, ja, toen zei hij, ik kon met een heel helder antwoord. Van, ja de, de farmaceutische industrie wil het onderzoek daarna niet betalen. En jou ja, word jij stil. En dan ben ik stil. Ja, want waarom niet? Omdat ze zeggen. Om zeg, meer duidelijk... geld te verdienen of niet? Maar ja, maakt omdat... ze toch een nieuw pilletje. Ja, en dan hebben ze weer extra cash. Ja, maar daar dat... Dat was, was te weinig, weinig onderzoek Dat was te uitzonderlijk. Hm. Want bij iedereen die een biplair stoornis heeft gegeven, heeft hij altijd wel een depressie gehad of een maniek. Nou, ik heb alleen maar een depressie gehad in het najaar van 2013. Toen ze mij een dol hebben gezet. Maar ja. je zei ook wel: je hebt wel enige ervaring met depressie. Maar niet, niet dus een uh, plotselinge die te koppelen is aan een biplair stoornis. Nee, ik, heb dus, ik ben depressief geweest. Of tenminste, dat vond Koepka toen hij mij in 2013 zag. Dat heeft hij ook opgeschreven in zijn verslag. Uh, toen ik al dol slikte. Uh, oh, ja. Een bijwerk van al dol is ja, dat, je dat, je, ja, dat je een depressie kan krijgen. Precies, ja. Dus ja, ik ben gevoelig. Uh, hooggevoelig. Uh, met dank aan Sander het hart. Uh, en ja, dat, dat heeft voor mij dus ook... ook ja, heel veel. Ik denk dat heel veel mensen in de psychiatrie ook te maken hebben met hooggevoeligheid. Hoe denk jij daarover als het gaat om labels en om die klassificaties? Zou je jezelf dan nu bipolair noemen of alleen maar hooggevoelig of helemaal niet een, een label? Wat ook kan. Of alle. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Um... Ja, goed. Door die DSM5 is er een labeltje gekomen. Of vind Jim van Ossie heeft er een blokje over geschreven? Over dopamine en supersensitiviteit. En dat heb ik. En ergo, dus dat is dan oké. Okay. En of je ja, dat, dat ik daar gevoelig voor ben? Ja, dat heeft mij in mijn, mijn, mijn episodes wel, ge, wel gebleken. Waar ik. Uh, wat je natuurlijk heel, bij heel veel patiënten ziet in de geestelijke gezondheidszorg, is dat ze van het ene labeltje naar het andere labeltje. Ja gaan. En daarvan zeg ik van ja jongens, stop met te tabelen. Ga op zoek naar de oorzaak. Ga analyseren van hoe zag mijn leven eruit. Wat deed ik? Wat, ja. Hoe was mijn relatie? Uh, uh, hoe was mijn relatie met mijn ouders? Uh, hoe is mijn relatie met mijn werk? Hoe is mijn, is mijn relatie met mijn partner? Uh, cijfer ik mezelf weg? Geef mezelf voldoende aandacht? Ja. Hoe, zit, hoe zit mijn lijf in elkaar? Ik vind het ook wel interessant, omdat ik dat zelf ook in het begin... toen ik die diagnose had, ook wel gemerkt heb... dat als ik dan bijvoorbeeld depressieve gevoelens kreeg een beetje... Ja. dan koppelde ik dat automatisch aan... oh, oké, okay, ik ben bipolair, dus ik heb nu straks... misschien komt dat straks vanzelf, want hey, wat, zo gaat dat met die episodes... die komen ja. weer, Nou, dan krijg ik straks weer een depressie. Terwijl, ja. als ik dat niet had geweten... Als ik dat label ooit nooit had gekregen, dan had ik me waarschijnlijk alleen maar een beetje somber gevoeld. En gedacht, goh, ik voel me somber. Dat is ook niet echt lekker. Misschien moet ik eens wat gaan doen. Ja, maar ik. Nou, maar dat, dat, dat vind ik dus echt een voorbeeld van, van, van iemand die een stempel heeft gekregen. En die dan gaat leven naar zijn stempel. Precies, nou, dat, dat wilde ik zeggen. Want ja. dat, dat, daar ben ik toen wel echt. En dat heeft gelukkig niet heel lang geduurd. Maar daar ben ik wel een beetje naar gaan leven. Zo van: oké, okay, dus dan is dit dit. Nou ja, dan moet ik me daar mijn leven maar een beetje omheen gaan bouwen om die stoornis eigenlijk. In ja. plaats van te kijken naar hoe kan ik zorgen dat ik zo snel mogelijk weer gewoon normaal uh, functioneer. Want dat helpt me nu een stuk beter. Ja. Dus daarom was ik benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Ja, dus voor mij is van, ja goed, uh, ik hou niet van, van evidence-based medicines. Uh, Floortje Scheep Floortje heeft nu, nu ook een boek geschreven dat... Uh, uh, ja, dat ieder mens verschillend is. Ja. Uh, zeker in Utrecht wordt steeds meer de DSM wordt, wordt losgelaten. Ja. Nadeel van de, het feit is natuurlijk dat die verrekte DBC-codes uh, ja. voor, voor die vergoedingen. In, die zijn nog steeds nodig. Ja, ja. Die, die zijn nog nodig en die zijn gekoppeld aan de DSM, die zijn gekoppeld aan een label. Ja, en, dat hoor uh, ik ook heel veel mensen zeggen, hoor, die in de podcast ook komen en zo. Die ja. zeggen van ja, ik, uh, hij is nodig hè, voor de verzekering. Ja, het is niet anders. Ja. Maar of je hem nou zo voelt... Nou, maar ik denk goed, dat dat niet per se altijd even goed is voor Nee, me. maar ik denk dat je daar, daar dus, dus, dus, dus een splitsing moet maken. Van ja, goed. Uh, uh, hoe voel je je? We gaan op zoek naar de oorzaak en naar het gedrag. Uh, we passen dat, dat geestschema toe. En we gaan gaan kijken van... van, van uh, uh, dat is de redstherapie is dat? Uh, we gaan kijken van, ja, hoe, hoe functioneer je en dergelijke? Ja, goed. En voor... De vergoeding, plakken daar maar, maar, maar een labeltje op. Maar, maar dat ga, label, ga, ga, ga, ga niet leven naar dat labeltje. Nee. Je mag wel nee. op zoek gaan van wat, wat, wat is het labeltje. Herken ik me daarin? Maar ik vind ook altijd... Ik heb laatst ook, stel, je, je brengt je auto naar een garage. Ik heb helemaal geen verstand van technische dingen onder ja. de motorkap. Maar als ik mijn auto wegbreng en die zegt... Nou, er was iets met de motor. We hebben dat gefixt. En dan hoef ik echt niet precies te weten... Wat de naam van dat onderdeel is dat ze hebben vervangen ja. en het tandwieltje dit en nummertje zoveel. Dat, ja, dat... dat is allemaal voor de technici ja. en die moeten dat lekker uitzoeken. Ik moet gewoon zorgen dat mijn auto straks terugkomt en dat hij het weer doet. Dus als jij mij vertelt, nou we hebben een beetje dit en dit, dit en nu doet het weer. Nou, top, thanks. Dat is alles wat ik hoef te weten. Ja, maar maar dat... ik denk Zo's... dat een psychiater dat ook moet doen. Dat hij gewoon tegen jou moet zeggen, oké okay, wat zijn de problemen? En zo, zo kun je het misschien een beetje in de handen. Wat vind je hiervan? Kunnen we het zo oplossen? En dat, dat label is eigenlijk alleen maar voor als hij zijn administratie gaat bijwerken. en de dingen naar de verzekeringsmaatschappij ja. moet zien. Lijkt mij. Ja, maar goed, daar hebben we het dan weer over het feit dat we. Uh, zeker in de GGZ-wereld. Uh, doen aan symptoombestrijding. En. Uh, ja, dus daar ook de diagnose. de diagnose die gesteld wordt. en je bestrijdt de symptomen. Ja, en, ja. en die is weer gekoppeld aan. Dus die dbc-codes en, en dergelijke. En, en die vergoeding van de verzekeringsmaatschappijen. Terwijl ik zeg, en dan zegt ook van ons in zijn nieuwe boek, eh, onder andere ga op zoek naar de oorzaken. Ga kijken van, van, van nou goed, wat ik heb, heb gedaan in mijn eigen onderzoek in 2012, 2013 dat ik heb ik gekeken ja, hé hey, Jeroen, je hebt nou vier episodes of drie of vier, ik had er toen vier gehad episodes gehad. Kom daar een rode draad in, in, in voor. Ja. Ja. Wat kan ik hiervan leren? Ja. ja. Dat is ook... Uh, yeah. Ja, en dat is een hele, hele belangrijke vraag. Want het gaat natuurlijk wel om je heel iets unieks. En dat is je eigen lijf. Ja. Ja, ja. <tie> ik ben het helemaal mee je eens. Ja. En als je dan ook nog eens bedenkt dat mensen met een bipolaire stoornis ook uh, nog wel eens regelmatig een eind aan hun leven maken. Is dat alleen maar nog veel belangrijker om te zorgen dat je gewoon het allemaal een beetje scherp blijft zien. Ja. En uh, zover ben ik gelukkig nooit, nooit geweest. Ik heb geen zo. Nou, ik heb toen, toen september 2013 ik zo zwaar onder haldol zat. En zo echt helemaal zo'n zo pakje trekken achter Toen had. Terwijl ik van, ja, zo hoeft het niet verder. Nee. Nee, nou ja, dat is niet, uh, dat is niet onbekend. Ja. Dat heb ik ook uh, regelmatig helaas moeten ervaren. Maar er ja. zijn, ik geloof dat, dat de kans als je een stoornis hebt die bipolair heet, dat je dan een vijf keer zo'n grote kans hebt om uh, vroegtijdig te sterven. Ja. Ja, dat zijn allemaal geen leuke statistieken natuurlijk. Dus het lijkt me noodzaak dat we wat meer kijken naar hoe je je leven goed in kan richten. Ja, ja, ja goed. En dan, dan, zeker voor de mensen van bipolaire de bipolaire is er al zoveel geschreven en zijn er al zoveel goede initiatieven geweest. Hebben natuurlijk, uh, kijk, ik heb mij hier met mijn eigen boekwerken gemaakt. Maar je hebt natuurlijk met Peter gesproken over Peter et cetera. Ja, zeker. Uh, ja, ja. ja. De van de meer heeft natuurlijk met paas gewoon een geweldige manier uh, hoe het gaat om een paasafdeling beschreven. Uh, ja, jongens, lees die boeken, herken je er zelf en ga mee aan de slag. Ja. Maar het is niet, ook niet, want we doen er nu misschien een beetje te makkelijk over. Dat weet ik niet. Misschien moet ik het eens terugluisteren. dat is een podcast. Ja. <laughs> maar ik kan me ook voorstellen dat ik denk, ja, dag, weet je hoe moeilijk het is? Om zo naar mezelf te kijken. En weet je waar ik mee struggle elke dag? En dat snap ik ook wel. Ja, maar goed. Kijk, ik heb natuurlijk ook gestruggeld. Uh, zeker in die periode toen ik uh, alleen zat er in Giethoorn. Zo van, ja, hallo, mijn werk ben ik kwijt. Ik ben hoedelijk snel naar de, naar, uh, naar de Malle Moeren. Ja. Hoe gaan we verder? Ja, maar Donnie, ik kan me ook voorstellen dat je denkt... het is wel goed met het leven. En niet zozeer om er een eind aan te maken... maar ik accepteer dat ik gewoon ziek ben... en ik zit thuis en ik werk niet. en uh, Ik probeer mijn dag een beetje door te komen. Dat is ook een mindset waar je op een gegeven moment... wel een beetje in terechtkomt. Tenminste, is mijn ervaring. Ik ja, mijn, erva ook... mijn ervaring ook, hoor. Ja. En daar moet je wel weer echt een soort van motivatie... of een drive voor hebben ergens om... Uh... Nou, laat dit jouw verhaal zijn. Ja. Hopelijk. Ja. Dat mensen er een beetje een, een positieve drive uit kunnen halen. Ja. Denk ik, het kan ook anders. Klopt. Daar zijn wij allebei wel van overtuigd. Hè? Ja. Mooi hè? Ja, nou, vind ik ook heel mooi. Ja. Als jij niks meer hebt, dan denk ik dat we er gewoon een eind aan gaan breien ik, en uh... nog een bakje koffie gaan drinken. Ja, dat gaan we doen. Ja? Nou, ja. mag ik je dan heel erg bedanken voor je gesprek? Geen en, uh, uh, heel succes uh, de, komende, de komende tijd. Ik ben heel benieuwd hoe het er uh, over een jaartje staat. Ja, ik ook. Ja. Nou, laten we contact houden dan. Dan gaan we hulp. Dankjewel hè. Geen dank jij ook. En tot zover de Pillenkast voor deze week. Heb je zelf hulp bij psychische problemen nodig? Neem dan contact op met je huisarts. En heb je gedachten aan zelfmoord? Bel dan met 0800 0113 of met 113. En praat erover. Volgende week een nieuwe Pillenkast. Graag tot dan.